De zes uur Patrick Holtekamp met het NOS-journaal. De piloot van het vliegtuig dat op 29 november in Namibië verongelukte... heeft zijn toestel waarschijnlijk bewust laten crashen. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de zwarte dozen. De Mozambicaanse luchtvaartautoriteiten zeggen dat de gezagvoerder... heeft gerommeld met de automatische piloot. Ook reageerde hij vlak voor de crash niet op alarmsignalen en gebonk op de deur. Alle 33 inzittenden kwamen bij het ongeluk om...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 Op de Atlantische Oceaan bij Lissabon is een plezierjacht met zeven mensen omgeslagen. Zes opvarenden dus zijn omgekomen. De zevende heeft levend kust bereikt. In het gebied geldt een waarschuwing voor hoge golven. De slachtoffers van de aanslag boven de Schotse plaats Lockerbie zijn herdacht. Dat gebeurde in Schotland en de Verenigde Staten. De Boeing van het Amerikaanse Pan Am stortte gisteren 25 jaar geleden neer op Lockerbie... na een ontploffing in het bagageruim. De 259 passagiers kwamen om en ook 11 mensen op de grond. De Britse premier Cameron zei dat de gedachten die uitgaan naar de slachtoffers... nog niet zijn gedoofd. Het weer. Vandaag trekken buien over het land. Af en toe breekt de zon door en het wordt vandaag 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Hoi, ik ben Jacco Gardner. Dit is Jovanka. Hé, hey, ik ben Michael Prins. Steun 3FM. En vraag nu je serious request aan. 3FM. Nu. Giel. Goedemorgen. Serious request. 3. 3. FM. <haha> Zo. Nachtdieren, dagdieren, Giel hier. Hallo, het is toch uh, ja, even. Uh, oh, het is wel echt uh, zondag, inderdaad. Ja. Wat ook betekent dat het zaterdagnacht is, een soort van. Kijk, dit is een beetje waar het aan elkaar kruist. En dan zie ik nog wel heel veel mensen staan. Goedje, bedankt. Goed bedank. goed bedank. Hey, dankjewel. Koentje, bedankt. Daar ben jij. Koentje, bedankt. Koentje, Goedje, bedankt. Ja, hoe was het, uh, Ja, ik, echt, uh, ik vond het echt heel erg. Ik moet eerlijk zeggen. Ik dacht dat dit misschien wel mijn dipshift zou worden, weet je wel. Ja, ja. Twee jaar terug had ik dat wel, maar er, en, uh, ja, een grote dank aan Gerry natuurlijk, die echt uh, tof was weer. Oh. En de mensen hier buiten. Ja, ik heb me echt kostelijk vermaakt, ik ben heel blij. En nu zit ik eigenlijk weer vol energie. Oh god. Maar ik moet toch maar echt gaan slapen, ja, slapen ja. Hoe heb jij geslapen? Uh, ja, kort. Ja, dat sowieso. Zo. Maar dat is ook echt zo. Dus Wat nee, nee, goede nieuws is wel, is dat ik echt, echt geen seconde wakker heb gelegen. Oh, top. En ook euh, nou ja, niet in een seconde wakker ben geworden of zo. Nee. Alsof je een soort slaapdrankje op had. Ja, bij, oh, een pop, bam En ja. <laughs> ja. Het magische water. Echt fantastisch. Dus dat uh, is top uh, wat wat, wat, wat waren hoogtepunten. zijn er uh, nog uh, een van die uh, crazy 22 dingen? Ja, zeker meerdere kan ik je vertellen. Uh, wij hebben uh, een jongen ontdoen van zijn lange haar. hier uh, oh, ja. is dat gewoon gebeurd. nee, echt wel hè? Ja. ja. ja. ja op je hoofd. Hebt gewoon uit het publiek. Ja, en die is hier binnengekomen, die had echt lang krullend haar. En dat is er allemaal afgegaan. op zijn hoofd hè? op zijn hoofd. Ja ja ja, ja, ja ja ja. voor de duidelijkheid. Uh, de Voorhoede uit Utrecht is langs geweest. Uh, deden twee liedjes live hier. Leuke gasten. Dat uh, was echt uh, te gek. God, ja, wat hebben we nog meer Ja, gedaan. ik zit ook even te denken. Uh, ja, ja, de tijd is echt omgevlogen. Ja. Maar, heb je nog niet een uh, plopkap in je mond gedaan? Ja, dat oh, is okay, gebeurd. Dat is gebeurd. Oké, jammer. <laughs> ja. Maar no, ik heb nog niet op mijn uh, handen gestaan. Nee, dus precies. Die zou eventueel nog kunnen. Maar die kan je niet. kan Je kan geen hand van, Nee, niet zo. Oh, ik verheubel op dat moment. Ze heeft ook serenade voor me gedaan, trouwens. Ja, want ik, ik weet nog, toen ik nog heel even ging ja. liggen, jij deed team 2 gisteravond. Ja. Nu zei je, dat moet voor tweeën gaan gebeuren. Ik ja. was verbaasd, maar het was kennelijk niet gebeurd. Dat was niet gebeurd, nee. Dus ja, ze heeft het voor mij gedaan, Gils. Ja, ah, mooi. Ja. En hij was prachtig, hoor. Ah, ja, hij was echt, ja. <lacht> het waren de vijf beste seconden van mijn leven. <lacht> <lacht> Iets met Koen, ik wil alles voor je doen. Ja, ongeveer. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja dat, dat niveau. niveau. Ja. <lacht> <lacht> Oké, okay, top. En eens even kijken, Koen, dan zit jij nu. Oh ja, jij hebt wel, ja, nou, ja. als het je lukt om te slapen, dan zou je op zich uh, kan een, ik paar, even een paar uur een paar Oké, okay, man, uh, Nou, uh, doe dat vooral. Goeie show. Ja, dankjewel. Dankjewel, Gerrie. te rusten. <tankt> Ik zal gelijk even beginnen. Ja, er staan best lieve dames bij de brievenbus namelijk. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, pa, doe maar ja. ietsjes omhoog, uh, dan dat je erin kan praten. Hallo, Hallo. Uh, wie ben je? Ik ben Milou. Hallo Milou. En uh, ja, wat kom je doen? We wilden graag een nummer aanvragen. Daar kan, dat is Serious Request, dus doe je ding. Um, Billy Ocean, Love Really Hurts. Love Really Hurts, zo. Leuk hè? Dat ah, vind ik echt heel leuk, ja. Ja, en, en, en wie is daarmee gekomen? Wij. Jordi. Ah, Jordi, nee, <laughs> ik, dacht al, ik dacht al, die komt niet echt zomaar, nee, oké, okay, duidelijk. En hoe komen jullie aan de cash? Um, ja, hoe komen we aan de cash? Stappen. Ja, <laughs> Oké, okay. ja, nou toch. Uitkering. Want <laughs> oh, ik leef van een uitkering, ja. Oké, okay, nou he. Ik ben blij dat het voor dit maandje eventjes deze kant op gaat. dan. Dat is echt uh, Ja, sowieso. Heel erg top. Nee, Oké, okay. uh, nou ja, uh, ik, ik schrijf het erbij En dames, zou jullie eventjes gewoon de zondagochtend kunnen openen... en eventjes een koren en een lekkere goedemorgen eruit kunnen gooien? Een hele geile goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, de derde? Ja, zeker wel. Zeker wel. Nee, diegenen die niet willen, die zijn het lekkerst altijd. Kom op. Selma, plat ben je, jullie? Kom op, Selma. Ja, goeiemorgen. Kom op, Selma. Kom op. Hey, hele geile goeiemorgen. Dag dames. Hoi. Bedankt. Okay. Oh, zes over zes is het. Miranda van der Pol uit Alkmaar. Dank je wel voor deze, want die hebben we echt lang niet gehoord. De rappende zanger of de zingende rapper zoals je wil. Everlast and what it's like. Ik heb van jou ook nog niet gehoord dus Jeroldien. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zeg dat vooral heel hard tegen mezelf. Zondagochtend. dat is allemaal een uh, rare trip. <laughs> ja, maar normaal gesproken is dit het moment dat uh, zeg maar de wegen elkaar kruisen. Dat echt uh, de nachtochtend wordt. Maar ik heb het gevoel dat dit eigenlijk toch nog een nachtuurtje is. Als ik, uh... Maar het is ook nog zo soort donker Ja, en, maar het is ook zondagochtend. Dus er is niemand die op zondagochtend nou eens even om tien over zes begint. Nee, nee, niemand. Nee, nee, nee. Dat is toch anders. Maar misschien, ik weet niet, hoe met uh, Pascal is. Ik denk dat we hem wakker hebben gebeld. Zeker nog. Hij heeft hem weer opgegooid hoor. Ik denk dat hij gewoon weer is <laughs> <eerst> gaan slapen. <laughs> Oké, okay, nou die uh, gaan we nog even bellen dan. Uh, want die vroeg een plaat aan... die ik nog helemaal niet gehoord heb hier. Maar dat kan ook aan mij liggen. Hugo Konijn uit Zwaag die vroeg hem aan voor zijn anken. Rob Bolscher. Ons nummertje, zegt hij ook. En Evelien Elstak, ik weet niet of het familie van Pauw is... omdat het me doet denken aan toen we net verkering hadden... en ook nog steeds heel blij met hem ben. Renske Kampjes vindt het een leuk liedje. En Reinoud van Dijk uit Wamel zegt het plaatje van onze bruiloft. Ah, daar is Pascal weer. Pascal? Goedemorgen. Goedemorgen. Was je op de telefoon gaan zitten? In slaap gevallen? Of was er iets van... Nou, en einde was hij weg, dus ik... Uh, oh, ja. Ja, prima. Um, ik, ik, jij klinkt wakkerder dan ik, Johan. Dat is op zich niet zo heel moeilijk, maar uh, <lacht> Nee, maar je, ik neem toch niet aan dat je van nature wakker was, of uh? Nee, dat niet. Ik lag dus wel lekker te slapen. Uh, oké. Okay. Nou ja, uh, fijn. Hoe was je zaterdagavond? Wat heb je gedaan? Uh, ik heb vrij weinig gedaan. Lekker op de bank uh, televisie gekeken, zeg je request, Kijk. Dat moeten we gewoon even horen. Gewoon leuk dat de mensen het volgen. Hé, hey, hoe oud is je dochter, Pascal? Mijn dochter die is anderhalf. Oh, echt waar? Ja. En, en ja, ik, uh, ik, ik heb er geen verstand van. Uh, maar dan kunnen ze al dansen, dus. Ja, schijnbaar. Dat, uh, oh, dat je nou, het kindje wat we dus aan hebben gevraagd uh, stond op en aan uh, het begon ze. Maar uh, mag ik vragen hoe, hoe, hoe dansen dan ze uh, dan? Uh, uh, lekker schommelen met die uh, vingertjes, uh, je uh, heen en weer. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Gewoon heel vrolijk. En, en kan ze al lopen, of niet? Ja, dat kan ze. En ineens zag ik je lopen en ik dacht, oh, oh, oh. Pascal, dankjewel hè. Hai, alsjeblieft. Ik was meteen ondersteboven. Heb ik de even in de douche ook gedaan? Ja, jongen. Ja, meteen ondersteboven was En we liepen samen verder. En ik dacht: Oh, oh. Was er bij zo zo Bij elkaar en ik weet niet wat ik. Doe, doe. Hoe zijn we hier?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 maar wat nou als ik het doe, doe Wil je samen verder? En ik dacht, oh ze er waar zo Goed, bij elkaar en ik weet niet wat ik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 Heel vaker aangevraagd. Julian Helene, Judith Bus, Benje Altof, Janet Hoekstra, Ruben van Rij en Mirjam Kluitmans Ook allemaal voor deze hoe van Nielsen en Miss montjols Die ga je horen volgende week in de Top Series Request. Kwart over zes. En we zijn er weer. Je hebt hem aangezet. We zijn alive and kicking. You me on. voor mama, mezelf, de mannen en voor de kindersterfte natuurlijk. Ja, en de link met uh, baby's wordt veelvuldig gelegd. Snap ik ook wel. Alive en kicking. Uh, nou, er is één dingetje wat ik weet. Nou, uh, twee zekerheden. Nou, drie dan. Oké. Okay. Uh, ik ben er. Mm, oké. Okay. Geraldine is er. Dat is al iets harder. En uh, deze ochtend komt uh, Niels Geusbroek uh, ergens in mijn studio. Dat weet ik al. Ja, en die gaat... Uh, Take Your Time Girl gaat hij dan doen. Uh, over Alive and Kicking gesproken. is natuurlijk ook een soort baby-neur. Maar dan echt bedoeld. En uh, die gaat hij dan doen voor iemand die daar het meest op geboden heeft. Dat hij een klein beetje heeft aangepast op de situatie van diegene. Oké. Okay. Leuk, hè? Ja. ja. Maar dat is pas uh, over een uurtje of twee hoor. Ach, mamma. Ik moet eraan denken. Even kijken. Dan ga ik naar de brievenbus. En dan staan daar toch ook mensen waarvan ik denk, nou, die hebben niet de hele nacht doorgehaald. Nee. Dat geloof ik niet. Uh, hallo. Hallo. Hallo, wie ben jij? Martijn. Hé hey Martijn, en met wie sta je hier? Uh, met mijn moeder, mijn vader en mijn zusje. Ja, jullie zijn met het hele gezin hier naartoe gekomen. Wat leuk Martijn. En waar kom je vandaan? Je heeft de band in de Flevolprode. Oké. Okay. Zo, dan ben je echt vroeg vertrokken. Ja. ja. Godzamer. Oké, okay, cool. En uh, ja, wat hebben jullie vast? Uh, we hebben twee schilderijen gemaakt. En we hebben ook nog 50 euro meegenomen. Hoppa. Lekker hoor. 50 euro per de koek. En wat, uh, wat wil je daarvoor horen? Ja, is je, uh... ja. Laat je zusje zeggen. Ja. Ja, dat Wat ja, ja, nee, nee, ja, ja, zeg ja. dus je? Mijn wil flappie van Joep van het Hek. Oh, ja, top, leuk. Tot, top, top. Ik zet het erbij, jongens. En uh, ja, ik hoop dat jullie het even blijven kijken. En dankjewel voor de bijdrage. <laughs> Doeg! <laughs> Oké, okay, um, volgende series request. Hey, Anouk.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 Van Luiten vindt het een fantastisch nummer van een fantastische zangeres. En Judith van der Steeg: traditioneel of deze? Of Pink's Family Portrait, omdat het kerst is. Ja, ja, ja. Ach, ik hou ze voor een hoek. Heb je, uh, je toevallig volksland magazine gelezen? Dat had ze een interview van, uh, van het weekend. En daar vertelt ze weer dat ze, nou ja, eigenlijk wil ze niet de uh, voice doen. Want ja, wat zou er gebeuren als ze nou helemaal niemand goed vindt? Dan vindt John de Mol dat ze dan maar op het einde heel veel mensen moet nemen. Dus dat trekt ze niet. Tenzij ze. Ontzettend veel geld krijgt en ze vindt het nu te weinig. Ja? Heerlijk. Oh ja, ik vind haar eerlijkheid echt heerlijk. Oh, man. Ja hoor. Dus of ze zitten volgend jaar in, of er is volgend jaar geen voice, omdat er niet heel veel mensen hebben gekeken. Of relatief weinig mensen hebben gekeken. Maar echt leuk. Oké, okay, uh, dit is dan toch wel zondagochtend, kinderochtend. Want als ik naar buiten <laughs> kijk, dan zie ik weer het een en ander staan. Hallo, goedemorgen. Hi. Hoi. Wil iets harder praten, hoe weet je? Jitsen. Yes, hey Jitsen. Yes. Als je dan zo'n naam hebt, dan denk ik ook gelijk dat je hier dan uit Friesland komt, maar dat weet ik helemaal niet. Ja. ja. Beetje dicht bij de microfoon. Ja, Jits, ja, wat heb je gedaan? Uh, lege flessen ophalen. Oké. Okay. En? 20 euro. Op. 20 euro? Ja, dat is heel, dit is heel veel lege flessen, ja, hè? Ja. Te gek. Dankjewel. En wil je nog iets horen, shop. Thrift shop. Oh, oh. lekker. En klemor. Oké, okay, dankjewel. En de 20 euro gaat door de brievenbus. Tegelijkertijd staat daar de volgende dame alweer klaar. Ja. Hallo. Hoi. Hoi. En wie ben jij? Bo. Hey Bo. Hoi. En waar kom jij vandaan, Bo? Uh, uit Arnhem. Oké, okay, hoe oud ben je? Uh, elf. Elf. En je hebt een hele envelop vol met geld, hier. Ja. Hoe kom je eraan? Nou, we hebben woensdagavond begonnen met zeepjes verkopen oh, ja. en koekjes en daar hebben we best veel geld mee opgehaald. Ja, nou, dat uh, zie ik inderdaad. Ja, nou leuk, zeepjes, want dat is eigenlijk wel heel toepasselijk met ja. wat wij doen, hè? Let's clean the shit up is de slogan. Maar het is vooral dat uh, nou ja, kinderen en volwassenen uitleg moeten krijgen over hygiëne. En, uh, was, jou, was jij altijd je handen het plassen? Ja, meestal wel. Ja, ik ook. Me meestal, ja. doe het niet altijd. Nee, echt niet? Nee, Als ja. man? Nou ja, uh, nee. Oké, okay, nou. Maar ja, kijk, uh, ik had het er van de week met Erik over. Erik Horton, die natuurlijk echt nou ja, uh, alles voor ons heeft gezien. De ogen en de oren. En... Uh, die moest dat gelukkig ook toegeven, dat ik het niet altijd deed. Ja. En dat, maar dat het ook dus kan in ons land, omdat je ja voor de rest is... Uh, nou ja, maar goed. Oké, okay, uh, de vraag is natuurlijk, Bo, wat dat alles bij elkaar heeft opgeleverd. 245,91 euro. 245,91 euro. Het past Hoppa. niet eens door de brievenpensio. Ja, nee, dat wordt even prop, inderdaad, ja. En uh, wil je nog iets speciaals horen, Bo? Ja. ja? Tsunami. Tsunami? Is het lang geleden, Jordyn, of niet? Nee, dus. Oké, okay, jammer. Hij komt eraan. Dat kan ik alleen maar zeggen. Ja. Ik ga eerst even naar een andere. serie request die binnenkwam via 0909-1336. Joan Niebuhr. Heerlijk positieve powermuziek. Vergroot enorm mijn kerstgevoel. En ik hoop bij vele anderen, zodat de geefklier enorm gestimuleerd wordt. Waardoor de bakken met geld binnenkomt om die levens van die kindjes te redden. Free your mind, Anne Vogel. Free your mind. Zondagochtend. Dat zeg ik vooral heel erg tegen mezelf. Want dat voelt wel goed. Is dat dan dag vier? Ja. ja dat is dag vier. Nee, vijftig alweer. Nee, niet al goed Nee, oh, dag Nee, nee, dat nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, is dag 4. Oké, okay, vier. En je kan je voorstellen dat het, nou ja, dat zie je ook wel, dat het hier in het huizen leuk is met de nachtkracht, met de boys onderling. Maar je kan je ook voorstellen dat daar een wereld achter schuil gaat. Niet dat we er heel veel contact mee hebben, maar wel een beetje. Met gewoon drie van medewerkers en toestanden. En dat vind ik dan zo lief, want eigenlijk is er dus helemaal geen nieuws op de zondagochtend. Zoals er gisteren ook geen nieuws op zaterdagochtend was. Maar ik was er toch een beetje... Ik voelde me toch een beetje alleen hier of zo. Ja, ik dacht toch, ik mis... Ik mis ja, het nieuws... Uh, ja, ik, ik weet niet of het nieuws is, maar ik mis gewoon vooral <lacht> Fleur. En nou ja, dan heb uh, dan je een beetje met elkaar, want we hebben natuurlijk wel een telefoon hier. En... Nou ja, lang verhaal kort. Daar zit ze dan. Ja, Zondagochtend, even na half zeven. Fleur, goedemorgen. Goedemorgen, Giel. Ah, dat vind ik top. Wat oh, dat dat goed jij om je te spreken. Ja, nou ja, wederzijds. Echt fijn dat je er bent. Ja. Uh, maar is dit een statement? De, want, want je hebt een trui aan. Waar ik het uh, vanochtend oh. met ze uh, Wij zaten al te kijken. Ik zeg, nee, heeft ze nou, heeft ze nou gewoon toch nog de Angora-trui nee, aan? Nee, nee, nee. Dit is geen Angora. Dat weet jij, hè? Ja, dat weet ik. Ja, dat heb ik gecheckt, ja. Oh, nee, dat okay. doe ik nu tegenwoordig. Ja, maar okay. hij is inderdaad lekker pluizen. Ja, heerlijk. Oké. Okay. En nog eens op drie over half zeven, wat is het nieuws? Ja, er is echt wel wat nieuws hoor. Bij rellen in de Duitse stad Hamburg zijn 117 agenten gewond geraakt. 16 daarvan liggen in het ziekenhuis. De problemen begonnen toen een demonstratie tegen de ontruiming... van een cultuurcentrum uit de hand liep. 10.000 demonstranten protesteerden tegen de ontruiming... en een groot deel daarvan keerde zich tegen de politie. Ze gooiden met stenen en flessen. Het ging er flink op daar. De politie van Hamburg heeft ook waterkanonnen ingezet. Eén agent raakte zo zwaar gewond dat hij bewusteloos raakte. Dat ja, heeft er gewoon In Oostenrijk is vrijdag een Nederlandse skier van 68 om het leven gekomen. De man was aan het begin van de middag vertrokken voor een skitocht rond Fieberbroen bij Kitspoel. Wat er daarna gebeurde is niet duidelijk. S'avonds zijn ze naar hem gaan zoeken en na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. Het is niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. In de eredivisie heeft koploper Vitesse gisteravond punten laten liggen... tegen Heracles. Het werd 2-2. Herenveen boekte een flinke overwinning op AZ. Het werd 5-1 in Alkmaar. Feyenoord versloeg Pex Zwolle met 3-0. En dan de wedstrijd waar je op zit te wachten. Nac Breda tegen Cambuur ja, eindigde ja, ja. in 1-0. Het ging moeizaam, zegt de trainer van Cambuur. Het was net of de druk erop zat van... En dan moeten we, en dan zullen we. En uh, ja, ik vond, het, uh, ik vond het van beide kanten niet goed. In het begin hadden we problemen. Het tweede stuk, eerste helft nog redelijk hersteld. We hebben weinig kansen gecreëerd, een paar. Hun ook niet veel. Ik vond een matige wedstrijd. Nou, ja, de druk erop. Misschien had het ook wel te maken met Series UQS. Nou, dat denk ik niet. Maar uh, jammer. Uh, pff, overigens, in dat uh, stadion van, uh, van NAC dan, daar uh, was later de wedstrijd tussen 3FM en RTL. Heb je nog iets van die gekregen? Ja, ja mooie wedstrijd. Ik heb de eerste drie doelpunten heb ik gezien. Pff, mooie wedstrijd, zegt ze dan. Uh, ja, eerst... Het was vooral erg grappig om te zien, laat ja, ik het zo ik zeggen. ik vond het ook wel geilig. Onze warm, collega's. We werden wel vet ingemaakt door RTL. Eerst was daar uh, John Williams. Lekker hè. En die scoorde. Uh, dat deed hij nu best goed. Uh, voor iemand die toch een buikje heeft gekregen. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, ja, toen weet ik het eigenlijk niet. Toen uh, we... het, het stond heel snel 2-0. Ja. Uh, maar toen kwam daar toch Cas van Go Back To The Zone. Ja. Ja. Toen ja, werd het 2-1. Uiteindelijk uh, hebben ze wel verloren. Maar het is 4-3 geworden. Dus en maar ja, heeft uh, toch? Netjes, mag ik toch? het toch even noemen? Sander Land, ik ga ook nog eens ja. ja. Die goed. heeft de laatste Prachtig voor... Uh, ja. hey, wij hadden gewoon... En ik wil niet die gast de hele tijd een beetje dissen. Want die heeft ook gewoon maar geld geboden. Maar wij, het 3FM-team, had gewoon zo'n slecht ja, dat was niet helemaal Dat is leuk, echt het sloeg, maar die ging nog niet eens duiken als er dan een bal nee, was, weet je wel. Nee. Uh, maar die, ja, die had zichzelf ingekocht, dus die had wel veel geld geboden op de veiling. Dus daarom Ook vinden wij hem een, een hele leuke lieve luisteraar. Maar of hij nooit meer op het doel wil staan, in ieder geval, nee. maar gewoon het goede doel. Ja. Uh, en hoe zit het met het weer uit vandaag? Ja, het, het wordt wel ietsje beter dan gisteren. Uh, er zijn wel wolken, nog steeds buien. Maar tussendoor is er ook zon. Het gaat ook iets minder hard waaien. En het wordt 9 graden. Morgen wordt eigenlijk echt wel een prima dagje qua weer. Het is lang droog, de zon schijnt. Daarna wordt het opnieuw onstuimig. Ik vind het bijna jammer dat het toch geen Angora trui is. Want dan had ik een uh, zeer toepasselijk plaatje gehad. <laughs> mag, mag sowieso wel hoor. Mag sowieso wel, ja. En hij werd er net ook aangevraagd. En ik zal uh, de lijst... Even noemen. Misschien wel de meest aangevraagde kerstplaat uit. Van Serious En ik hoop dat hij nog eventjes langskomt in het huis. Joep van het Hek. Het was kerstochtend, 1961. Ik weet het nog zo goed. Mijn konijnenhok was leeg. En moeder zei dat ik niet in de scheur mocht komen. En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg.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 Maartje Vrijenberg, Saskia Veron, Bill Akkema, Dirk van Otterdijk... Uh, JGH Horenberg en de Straathof. Ja, en dan kan ik uh, de hele lijst gaan opnoemen, maar uh, de kans... dat we hem gewoon uh, een nog een keer gaan draaien, is daar wel. Uh, Flappy van Joep van het Hek. Nou, weet ik dat het niet de beste zanger is. Maar om nou te zeggen dat daarom gelijk bloed uit mijn oren moet komen... Ja, ik vind het een gek verhaal. Er tof... loopt gewoon bloed uit het oor van Giel. Hoe, hoe, hoe, hoe kan dat? Ja. ja ik, ik heb echt... iets te hard geschreeuwd ofzo. Ja, uh, of ja, zou ik mijn oordopjes te dicht hebben? Ah, oh, dat kan misschien nog ja. wel. Ja. Oh, ja. Al die tering, s'nachts. <laughs> ik vind het echt, uh, ik strik van. Maar het zal goed komen, denk ik dan. Hallo, goedemorgen. Hallo, Hallo wie ben jij? Noor. Hé Noor, wie heb je meegenomen? Mijn zusje. Hallo zusje van Noor, weet je? Tjoen. Hi Tjoen. Noor en Tjoen. En waar komen jullie vandaan? Uh, Harderwijk. Oh oké. Okay. Ik had inderdaad gisteravond nog iemand uit Harderwijk. Toen zei ik nog. Wat een leuke, leuke stad dat is. Ja. En uh, wat hebben jullie gedaan? Nou, we hebben gisteren uh, heeft uh, de popschool. We hebben we kinderen uitgezocht en mochten ze gaan zingen. Oh. En toen uh, ben ik rondgegaan om te vragen of ze misschien wat over hadden voor uh, dit doel. En toen uh, hebben we 108, 108 euro opgehaald en 20 cent. Oh. Waar begrijp ik dan dus hieruit dat jij uh, kan zingen? Ja, zij kan heel goed zingen. Ja. Ja. Echt oh. maar. En Jules, wat kan je zingen dan? Uh, papoete. Papoete. ja. Maar kun je kunnen we even een stukje doen dan? Zeg dan. Ja, is goed. Ja, oké, okay, doe maar. Dan. Zing maar. Man, doe dan. Zeg maar. Ga maar echt, echt tegen de muziek. Doe dan. Kijk, okay, gewoon papoete, ja, doen? Ja. Yeah. Papoete, papoete, papoete, papoete. Oethe, papa oethe, oethe, oethe, oethe, papa oethe, oethe, papa Ja. Oethe, papa oethe, oethe, papa oethe, oethe, oethe, papa Ja, heel goed hoor. Jij kan inderdaad heel goed zingen. Uh, Dank jullie wel, dames. En uh, uh, ja, ik zou zeggen blij nog even lekker. Ja, uh, uh, iemand keert die box wel om. Ja, zorgen we ervoor dat we hem binnen hebben staan. Saskia van de Zee uit Amersfoort. Die hoopt dat uh, iedereen geluk heeft in de wereld. Dat is de boodschap. Get lucky. Like the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning uh, The force of the beginning huh. Love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 Ik er Herinneringen. Arnoud Koper, die, uh, uh, kwam, uh, nee, die was met zijn vrouw uh, een sabbatical aan het vieren. Vietnam, Hanoi, en toen kwam deze plaat uit. Dus elke keer als hij hem nog hoort, dan hoort hij de chaos van Hanoi. Dat vind ik zo mooi. Muziek en herinneringen, waar heb jij goede herinneringen aan? Uh, of misschien juist niet hoor, dat kan ook heel gevoelig pijnlijk zijn of wat dan ook. Vraag je plaat aan 0909 1336. Uh, was ook het favoriete lied van het dochtertje van Mink Rap En uh, Ilhan Babakan. die wordt daar vrolijk van. Anne-Jaap Snijders, Get Lucky maakt mijn leven compleet. Zo, so, de vibe, de tekst en de band. Let's raise the bar. En Marlies Rothoff die dan dat de drie DJ's in het glazen huis... net zoveel geluk hebben als voorgaande jaar. En weer lekker veel geld ophalen voor het goede doel. Nou ja, uh, we kunnen toch rustig stellen dat het er vooralsnog wel zo uitziet. In ieder geval met een tussenstand van meer dan 3 miljoen. Dat is lekker. En organisatie SWV de Delta, die heeft uh, voor deze plaat 1015 euro betaald. Ik weet niet wat ze doen, maar uh, ik vind ze nu al goed. Uh, ja, zo gebeuren er leuke dingen bij uh, nou ja, organisaties, bij bedrijven en toestanden. Uh, en ook in het ziekenhuis. Ja, ik ga even naar uh, Richard uh, gaan. Richard? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Medisch centrum Leeuwarden? Ja, klopt. Uh, dus niet helemaal Medisch Centrum West. Tenminste, is het in het westen van Leeuwarden? Uh, Medisch Centrum Leeuwarden zit in het zuiden van Leeuwarden. Dat is jammer. Richard, uh, ja, wat jullie daar, daar, daar hebben gedaan op het uh, ziekenhuis of in het ziekenhuis is heel bijzonder. Uh, leg maar even uit. Ja, dankjewel. Um, wij hebben uh, alle specialisten van het ziekenhuis gevraagd om uh, liedjes aan te vragen die met hun eigen specialisme te maken hebben. Uh, dat, dat houdt in dat iedereen een liedje kon kiezen die specifiek betrekking heeft op zijn eigen vakgebied. Ja, um, ja, nou ik, hou, ja. Ik, ik hou daar heel erg van hoor, uh, want ik hou gewoon van, van muziek en een beetje uh, thema's en zo. Dus bijvoorbeeld, ik heb hier een hele lange lijst. Uh, Orthopoïdie is dan Hips Don't Lie en Zit uh, Niet Te Kniezen van Jannes. <laughs> ja. Ehm, uh, ja, noem jij ook maar wat hoor. Radiologie heeft dan voor jou hoor eyes only en photograph en dat soort dingen. Ja, ja enkele br br briljante opmerkingen. Of uh, liedjes van, de, nou, anesthesie bijvoorbeeld. Van Wake me up before you go, go. Of <laughs> <laughs> uh, neurologie met de reflex. <laughs> Ik vond ook gynaecologie-pushit van Sal de Peppa wel leuk. Ja, die, die vond ik ook nog. Ik heb daar verschrikkelijk zelf moeten lachen... Uh... Uh, ...om de creativiteit van de mensen. Uh, nou, de, de nefrologie, dus alle de nierziektes met Yellow River van Christy. <laughs> ja, ik snap hem. Of, of de microbiologie met, van, uh, met fever. Ja, ja, ja. En eventjes, ja. Uh, want jij bent van de afdeling uh, cardiologie. Ja, klopt. Nou, voor, was het, voor jullie was het relatief makkelijk. Want dat zijn gewoon allemaal platen die iets met hard te hebben. En dat zijn er nogal wat. Ja, we wij, wij, wij, wij konden kiezen er wel ruim honderden liedjes. Ja. Uh, we, we hebben nog gekozen, bijna gekozen voor uh, iets van Hendel, klassiek muziek. Uh, Daar zat ook hard in, maar die duurde 30 minuten. Dat, uh, dat ja. hebben we maar niet gedaan. Oh, oké. Okay. Bedankt. <laughs> Bedankt. Ja. ja. Nou, uh, een hoop plaatjes. Maar ja, dan ga je er bijna vanuit. Of uh, ja, nou ja, dan hoop je bijna dat het ook een hoop geld is, Richard. Ja, dat klopt we hebben uh, totaal uh, 12.900 euro oh, kunnen ophalen jeetje. met al deze liedjes van 25 afdelingen. Vanuit het hele ziekenhuis. Dat echt... En dat is gewoon van uh, de werknemer zelf? Ja, van, uh, nou, van, uh, van alle specialisten uit ja. het ziekenhuis. Dus alle artsen die hebben met elkaar en met alle assistenten en uh, uh, specialisten in opleiding... Uh, um, uh, nagedacht over de liedjes en het allemaal bij elkaar uh, verzameld. Ah, ik vind het echt... Uh, ja, ik doe even een applausje sowieso, omdat jullie goed werk doen. En, en dan ook nog eens een keer nog meer mensen helpen, zeg maar. Ja, nou, dankjewel. Ja, echt, echt heel erg top. Uh, ik ga er niet eentje van jouw afdeling draaien. Geen uh, Don't Break My Heart of Heartbreak Hotel of a Good Heart of a Burning Heart. Uh, ik ga er eentje draaien. Even kijken op welke afdeling zal dat dan zijn. Eh... Uh, Waar, waar, waar zijn ze bezig met, uh, met ademhaling en zo? Ja, dat was ademnood van Linda ja, uh, wat... Rosa Jessica, ja. van de longartsen. Oh, de longartsen natuurlijk, ja. Oh, ja. ja. Goed, ja. ja. Echt ik ga deze lijst ga ik gewoon bewaren. Gewoon ja. Ja. om daar nog later dingen mee te doen. Uh, hij is ook aangevraagd door Patricia van de Vliet. Als ik met mijn lieve vriendinnetje wegga, vragen we altijd dit nummer aan. We blaren dan prachtig mee en een dansje hoort er natuurlijk ook bij. Oh ja, ik denk inderdaad dat hier op het Zeeland uh, dan toch ook wel eventjes wat mensen kunnen meezingen. Kom je nog langs, Richard, als je toch in uh, de buurt woont of werkt in ieder geval? Uh, ja, dus gisterochtend, gisteravond nog langs geweest. Ah, oh, oké. Okay. Nou ja, uh, misschien gaat het te ver om alle specialisten te bedanken, maar nou ja, doe dat, doe dat vooral. Uh, het zij met een mail of iets, maar ik vind het echt. Helemaal top, Richard. Nou, dankjewel. Ik vond het ook heel erg leuk om mee te doen aan deze actie. En het heeft heel veel creativiteit bij iedereen losgemaakt. Dus maar we hebben er zelf ook echt van genoten. Ja, nou ja, dat is ook wat waard. Mediecentrum Leeuwarden dus, met uh, nou ja, bijna 13.000 euro. Dankjewel, een vrolijk kerstfeest alvast. Hè? Dankjewel, gelijk. Oké, okay, dan gaan we zeilen. Na, na, na, na, na, na, na. Nou, Het is nog het makkelijke gedeelte. Dus uh, daar gaan we nog een keer. Nog een keer, Het klopt wel een beetje, want uh, vannacht was heftig. Vannacht was heftig, je krijgt van vandaag... dat mijn vrienden nooit uh, dit verstijn volgen. Want ik zie eigenlijk gewoon best wel redelijk uit de plaat te gaan... op uh, Linda, Roos en Jessica. En Ademnoot, het is vijf uh, voor zeven. Terwijl uh, bij Geraldine uh, de Bakken met geld uh, wel weer binnenkomen. Um, echt zeker? Ja, echt top. Ja, het is weer lekker aan het doorgaan. Over de Crazy 22. Ah, ja. Alle oh, ja. opdrachten <laughs> die zijn nog te zien op 3fm.nl. Slash Geraldine. G-E-R-A-L-D-I-N-E. En... Um, ja, er zijn nu uh, flink wat mensen die hebben geboden op opdracht nummer uno. Oh, wat was dat? Dat is blazen ballon op totdat die knapt. Zo. Maar ik weet niet of we een ballon hebben. Ja, die moet wel. Dat moeten we wel hebben, ja. inderdaad. Even kijken. Ja. Want het was wel een soort tasje waar allemaal Crazy 22 elementen in zaten. Ja, daar zit hij in. Oké. Okay. Oh, dat gaat pijn doen, denk ik. Nou, ik, ik denk Moeten we hem ik... nu al doen? Ja, dat willen we. Wat gaat het, maar op, wat gaat het, uh, wat gaat het opleveren? Even kijken. Uh... Nou, ik begin vaak met blazen. Ja, hè? Uh, even, even kijken. Sowieso... sowieso 17 euro. Want dat heeft uh, Sabine van der Voorde ervoor. over. Lijkt me erg pijnlijk, maar leuk om bij een ander te zien. Motiveert ze ook nog. Ja, dat is top. Even kijken, ik zal even naast je gaan staan. Uh, even kijken. Waar hebben die microfoons? Hier zo. Zonder snoertje? Ja. Oké, okay, top. Nee. Ja. <laughs> ja, je zit er helemaal in. <laughs> ik Moi. zit er helemaal in. Ja, door. je zit helemaal in. Oké, ik ga wel even naast uh, de staan. Dat is toch wel echt. Uh... Oh, ja? Hij is ook super groot. Ja. Het is ook echt niet zo'n lullig ballonnetje, nee. Oké. Okay. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik naast je ga staan. Want uh, misschien is het voor mij nog wel uh, eigenlijk uh, veel aan agressie. Ja, maar voorlopig knapt hij nog niet hoor. Ik denk echt dat die... ja, ik. Durf het Jawel, dit moet nog veel groter, joh. Voordat een ballon knapt, ben je echt wel verder van huis. En Ik moet inderdaad zeggen, het is een aardige ballon. Ze staat hier nu met een uh, grote gele ballon. Rakker? Uh, ja, precies. Ja. <lacht> ik zelf zou dit op het moment uh, zeer slecht trekken. <lacht> Hoe is het verder? En uh, daar gaat ze. Nou, ik, ik zou zeggen, hij is nu al. Ik, ja, ja, ga maar weg bij mij. Ik, ik ga hier. Uh, ja. Hij is nu al echt uh, groter dan ik ooit uh, zo'n ballon heb gezien. Uh... Een beetje aanmoedigen ook misschien de zaailand. Want ja, die laatste loodjes, die laatste lucht die zij eruit perst. Uh, daarom zou ik het nu sowieso niet doen. Ik zou echt... Uh, ik, ik, ik krijg al zwarte vlek als ik daar te springen. Ik schrok me ook kapot eigenlijk. Ja, ik had ik kan, nog niet uitgekomen. Ik, ik, ik kan nu heel cool gaan lopen doen, maar uh, dat is ja. gewoon echt, uh, ja, toch. Ik vind ook een beetje wankel op mijn been ja, ja, dat dacht ik al. Zo. Maar toch weer 17 euro. Nee, en zo is het. En als je zit uh, te kijken, luisteren of wat er ook je volgt, het in ieder geval. Nou ja, ga even naar de site 3fm.nl slash Geraldine, want daar staan nog wel een paar dingen die misschien uh, ook nog even uitgevoerd kunnen worden, al hier. Kijk, ja, je wordt het toch leuk houden voor jezelf. Even kijken. Hey, ik ben weer wakker, hoor. Ja. <laughs> ik had even een inkakketje. Deze is voor Gurt Bosman, lekker ragen met de Kings of Lean Radioactive. Dan zijn we radioactive. Sterker nog, daarnet eh, onder de douche toen ik even wakker moest worden, toen dacht ik, ja, moet je nooit hardop uitspreken. We zijn over de hel. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM Het is 7 uur, meer dan 100 gewonde agenten in Hamburg. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. Bij Rally in Hamburg zijn 117 agenten gewond geraakt. 16 van hen liggen in het ziekenhuis. De problemen begonnen toen een demonstratie tegen de ontruiming van een cultuurcentrum in Hamburg uit de hand liep. De linksextremistische demonstranten gooiden flessen en stenen naar de agenten. Ze zijn boos. Niet alleen op de politie, maar ook op de regering. Berlin repressen ons everywhere, in de in the Eén agent raakte zo zwaar gewond dat hij bewusteloos raakte. In Schotland en de VS zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag boven Lockerbie. Daarbij kwamen precies 25 jaar geleden 270 mensen om het leven. In Lockerbie werden kransen gelegd en bij een nationale begraafplaats bij Washington... kwamen nabestaanden van de slachtoffers bijeen. Ik wilde hier niet alleen om Thomas, maar de andere 269 victims. te honen. En ik wilde in de plaats waar mijn zoon zijn laatste stap. De Boeing 747 van het Amerikaanse Pen-M. Am, met 259 mensen aan boord, stortte na een ontploffing in het bagageruim neer op een woonwijk in Lockerbie. Elf mensen in die wijk kwamen ook om het leven aan voetbal in de Eredivisie heeft koploper Vitesse punten laten liggen tegen Heracles. Het werd 2-2. Bij Herenveen ging het beter. De ploeg won met maar liefst 5-1 van AZ in Alkmaar. Nac Breda kambuur eindigde in 1-0. En Feyenoord versloeg Pex Zwolle met 3-0. Voor de wedstrijd was er een eerbetoon voor Martin Koeman. De vader van Feyenoord-trainer Ronald Koeman. Nou, Koeman betekent wel wat in, in, in de voetbalwereld. En, en daar heeft mijn vader... Uh de grondslag uh, ingelegd. En het was bij FC Groningen ook indrukwekkend. En ik krijg ook een eerbetoon zondag. Maar als dat mijn vader zei van uh, niet te veel poespas... Uh, ja, zal hij daar ook wel trots op zijn. Het weer, wolken en buien, maar tussendoor is er ook zon. Het gaat iets minder hard waaien en het wordt 9 graden vanmiddag. Morgen wordt echt een prima dagje qua weer. Het is lang droog en de zon schijnt. Daarna wordt het opnieuw onstuimig. Dat was het meer nieuws op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Ik ben Evi van Landschot. De online beleggingscoach voor iedereen die eigenwijs genoeg is... om zelf keuzes over geld te maken...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 online per telefoon of in een van onze 150 winkels. Dat is met zorgverzekerd Univ. De verzekeraar zonder winstoogmerk. Daar plukt u de vruchten van. U heeft nog maar 9 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Zorgkeuzestress? Nergens voor nodig. Kom op 14 of 28 december naar onze zorgadviesdagen. Kijk op univ.nl/zorgadviesdagen. Hi, this is Nathan from Snow Patrol. Hi, I'm Adele. Please help 3FM. Hoi, wij zijn de opzet. Steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. 3FM Nu Geel Serious Request 3. 3FM niet van, maar misschien jij uh, Sherry Aldin. Er is uh, hier, en ik heb dat echt al weken, misschien wel jaren in er is hier Sherry Coke. Sherry Coke? Ja, ik vind het echt niet lekker. Maar... Nee, oh nee, nee, nee, dat is veel te zoet, joh. Ja, ja, ja, Ik moet er aan denken. Nee, nee, Sherry en uh, Youzumdur, natuurlijk uh, toepasselijk. When a child is born. Jakko van der Schoort, IJsselstein, Wim Welters vroeg hem aan. En het is dé plaat van Afkanias. Lekkere West-Afrikaanse muziek. Toen denk aan onze schoonfamilie in uh, Mauritanië. Groet van Afke, Abidi, Amadou en Kemboe. En gezien de namen denk ik dat die laatste dan van de Mauritanische schoonfamilie zijn. Anja Freuberg, Luc Hendriksen en Liesbeth van Liemen Hoppa, het Soest die daar nog eventjes 100 euro tegenaan had. Ja, Soest oh. heeft het hoor. Ja, Lekker. dit is een mooi nummer, maar ik moet toch altijd nog denken... ik hoorde hem ook weer aan de mama appelsop dankzij Timor. Dat stukje over de kutkoeman. Kutkoeman. Oh, oh, die verpest best wel veel nummers hoor. Ja, is niet dus normaal. Dus je kan het dan niet meer anders Oh, heerlijk. Uh, vandaag is het zondag, 22 december, het is vandaag Wereldsnowboarddag. Hey! Er wordt gevierd in 40 landen, ik denk door de snowboarden. Je uh, kan Will and The People zien in Hengelo in metropool en er wordt gevoetbald in de Eredivisie. Dat uh, is voor ons uh, niet belangrijk, want uh, Kambuur speelt niet, zou ik zeggen, maar Ajax speelt tegen Rode C, Groningen tegen NEC, of nee NEC moet je dan zeggen. Ja. Ahead Eagles tegen FC Utrecht. En PSV die gaat tegen ADO Den Haag. En vandaag is ook de dag dat er los van Ekdoms Eetcafé... nog andere sterrenchefs zich inzetten. Die gaan 24 uur koken. Onder andere Ron Blauw en Edwin Vinken. En uh, nou ja, ook daarvan gaat de opbrengst naar Serious Request. Gisteren, um, ja jij zat erbij natuurlijk in de televisieuitzending. Ja, klopt. Ik heb eventjes de opname erbij gepakt. Want uh, iedere avond is daar Ellen Clark die dan een nummer op maat maakt. En... Gisteren heeft hij een nummer gemaakt voor de school De Swetten. Bijzonder. Ja, een jongetje van vier die vond het zo zielig dat hij wc-papier naar Afrika wilde sturen. Oh, nee. Ja. Oh. Maar dat was toch een beetje lastig, dus heeft hij met de verkoop van zeep en washandjes toch nog 351 euro opgehaald. En in totaal heeft die hele school 1538 euro wow. 77 cent opgehaald. En Ellen Clark maakte dus een liedje voor die school. In Drachten staat een school... Die bijna niemand kent Maar na vanavond staat de sweater voor altijd in het cement Heel Nederland hoort nu Wat die kids hebben gedaan Ze hebben 1538 euro en 77 cent opgehaald Ja ze deden hun Ik hoorde van een verhaal over een jongen van pas vier. En hij had bedacht, wij hebben toch genoeg wc-papier. Dus we samelen het in. En we sturen het ze op. Maar uiteindelijk heeft hij toch maar zee verkocht. <lacht> en we deden het ons best. En de kinderen van de zetten worden allemaal beroemd. Ellen Clark, weer in het Nederlands. Zoals je ja, uit begon, ze hè? deden hun best. En als ik kon, dan had ik hier nu. Ja, ah, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Ja, scholen doen leuke dingen, dat blijkt dan nu weer. Want kijk ik naar de brievenbus, dan zeg ik... Hallo! Hoi! Hey! Hey. En wie zijn jullie? Uh, we zijn van Club in Bellicum. Oké, okay. en wat is dat? Uh, dat is... Uh... <laughs> nou, nou ja, dan moet je allemaal... Dan... Nou ja, dan ga je gewoon allemaal leuke dingen doen. Oh, dat is gewoon een club voor leuke dingen? Ja. Oh, uh, top. Mag ik me ook aansluiten bij die club? Ja, of werkt dat? Ja, ja oké. Okay. En, en, en wat hebben jullie gedaan voor Series Quest? Uh, we hebben flessen opgehaald en we hebben paprika's en tomaten verkocht langs de deur. En we hebben ook een cashmarkt gedaan. Oh, en ook allemaal wat spelletjes verkocht dus. Ja. ja. En in totaal heeft dat opgeleverd uh, 2500 euro. 2500 euro? Ja. Dat is met een kapitaaltje, joh. Uh, dat is echt een uh, tofbedrag, want uh, voor nee, iets meer dan 2000 euro, dus dat is precies die 2500 euro, kan het Rode Kruis ervoor zorgen dat er op een school een toiletblok wordt aangelegd. Oh, wow. en... Ja, nee, dat is echt top. Dan kunnen 200 kinderen gewoon hygiënisch uh, naar het uh, toilet, in ieder geval op school. Dus top, uh, kan ik nog een plaatje draaien voor jullie? Um... Hebben jullie een clublied? Nee, ja, even, even, overleg, even overleg, hoor. Uh, tsunami. Tsunami. Goh, nou. Huh? Ja, nou ja, ik doe in ieder geval even een klein stukje dan. Zeg. Ja. dank jullie wel hè! Ja Bye. Oh en zondagochtend even de tsunami kwart over zeven. Dat, had ik niet verwacht dat ik dat ooit nog zou doen. Oh, lekker! Ja. Oké, okay, door met een series request die binnenkomt van uh, Alette. Alette, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hebben jullie wakker gebeld? Uh, uiteraard. Uiteraard ja. Alette ja, <laughs> Pickard is dit. En um, ja, nee, jij moet het even uitleggen. Uh, wie is Jurjen? Jurjen, dat is mijn vriend. Oké. Okay. En, en neem ons eventjes mee naar, ik geloof dat het de herfst was. Ja. Twee jaar geleden. Oké. Okay. Ja, twee jaar geleden gingen wij samen naar Parijs. En uh, nou daar ontstond onze relatie toen. In een uh, zeer mooi warmrodig Parijs. Maar wacht eens eventjes. Als, uh, daar ontstond de relatie. Je gaat toch, <lacht> ja. sa je gaat toch samen ja. naar Parijs toe, denk ik dan. Het, het was al wel aan het ontstaan, maar daar werden, werden uh, wij echt heel erg vrienden. ja, ik snap hem. Oké. Okay. Uh, nou ja, zeg het maar, welke wil je horen? Ja, en de, de toevoeging die erbij kwam was dit jaar, eigenlijk staat dit nummer symbool voor de, de, de plek in je hart waar je soms op kunt sluiten als er heel veel vervelende dingen zijn gebeurd. En wij hebben elkaar daar letterlijk wel weer uitgetrokken. Oh. Altijd als het dan simbolstort voor de grot of de vallei, die vertaling, daar wil ik me niet aan wagen. Maar uh, ja. <laughs> dat, is, dat is het mooie van muziek. Je kan het altijd vertalen zoals je wil natuurlijk. Precies. En dit jaar was het weer heel erg herfst. En uh, dit nummer doet ons altijd uh, heel erg denken aan... Uh... Hoe fijn het was om daar allebei uit te komen en ons toch wel open te stellen voor elkaar. Mooi, mooi. Dus het, nummer, het nummer heet De Cave van Manfred en Sans. En, oh. en, en hij ligt nu nog te slapen, Jurin. Nou, hij is, hij is nu ook beeld aan het wakker worden, oh, ja. oké. Okay. Nou, ga er even samen van genieten en krijg je weer lekker dicht tegen elkaar aan straks. Ja, gaan we doen. Voor 37 euro Manfred en Sans dus in De Cave. Dag, Galette. Doeg.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 it up. Voor René Scholten, voor Simone Dieleman en voor Anke van Touw. Want die hebben allemaal een bijdrage gedaan door deze plaat aan te vragen. En uh, dit is ook een plaat die Robin Tick krijgt. Hij krijgt een goedbon om deze plaat te downloaden. Ja, het is een beetje een gek verhaal. Maar het is al einde van het jaar, dus dan krijg je allemaal van die leuke lijstjes. En dan hebben ze ook altijd, blijkbaar wist ik ook niet hoor. De meest seksistische plaat van 2013. En uh, ja, nou ja. Nou ja, niet zozeer de, de, de plaat trouwens. Het is de grootste seksist van 2013, gewoon in het algemeen. En dat is Robin Thicke dan geworden. Vanwege de clip natuurlijk. Wel een hele, hele, hele lekkere ja, seksist. Ja, daarom. Maar ik vind het wel grappig dat hij dan dus uh, als prijs krijgt hij dus een bon om respect van Rita Franklin down te laden. Omdat dat, dat dan wel een nummer is waarin ja? respect is. Ja, echt tof. Oh, ja, die eindejaarslijstjes, ik hou ervan. Ik ga even een spelletje met je doen. Als je Wat oh is nou bijvoorbeeld waar we het meest over getwitterd hebben? Uh, pff, over uh, personen, sorry, dat moet ik even erbij zeggen. Over personen. Kijk, Serious U is echt al de laatste dagen training topic. Super cool. Maar over het hele jaar? Over het hele jaar. Miley Cyrus? Jaar. Miley Cyrus. Nee, dat vind ik helemaal niet gek. Maar is niet, die, kan ja. je Westen of zo? Nee, het is uh, Obama. Oh, shit. Meest? Was, ja. En Nelson Mandela ja, komt nog eventjes zeggen. binnen Mandela, op twee. Die is ook wel, en op de derde plek, waar ben jij meer van, Ronaldo, heeft die bijzondere dingen gedaan? Cristiano Ronaldo? Ja, die, die blijft altijd wel een beetje achter een bal aan huppelen. Oké. Okay. Het meest besproken onderwerp was de troonwisseling, maar dan vooral in combinatie met het Koningslied. Ja. De hashtag veel was populair. Veel? Veel. Oh. Van, nou ja... F Alles veel? F nee, sorry. Oh, God. Oh, ik ben... Veel? Nee, nou ja... F-A-I-L mensen. Oh, die? Mensen. Ja, God. Hé, hey, jij hebt net geslapen. Ja, nee, dat, nou, dat, nou, dat nou veel heeft opgeleverd. Oké, okay, ik heb nog zo'n lijstje. Um, wat is nou de meest succesvolste Nederlander in het buitenland? Uh, André Rieu? Die staat op twee. Oh God. Ja. En nummer is één ik. is dan? Nou? The Voice. Oh ja, de mol natuurlijk. Ja, Meneer de Mol. Nou. mol. Oké, okay, um, ik ben benieuwd of je nog eentje uit de top 10 zou kunnen raden. Wat, wat, wat, wat? Nou ja, van, van, van deze. Want ik heb hier een hele top 10, dus met allemaal succesvolle Nederlanders in het buitenland. eh, uh, uh, Hoe heet ze ook weer? Ehm. Um, Frankie Jans of zo? Of een actrice? Nee, nee, nee, nee. Ehm. Um, nee, ik, ik denk dat je er geen Ah, ja, ja, ja, ja, Die ene chick die ook op YouTube toen heeft gezongen, hoe heet ze ook weer? Die met Justin Timberlake. Nee. Oh? Ja. Nee. Nee, ehm. Um, Maxima staat op 3. Oh ja, die. Ja. Ik moet zeggen, maar dat uh, zegt meer iets over mij. Wie is André Geim? Nou, die staat op vier in ieder geval. Nou, oh, te, ja. te gek André. Uh, op vijf Armin van Buren, die had je misschien wel. Oh, ja, en had... Robin van Persie staat erin. Nelly Altijd. Kroes, Robert Dijkgraaf. Uh -huh. Willem Alexander staat op negen. En op tien, toch nog steeds, Johan Kruijf. Oh. De meest succesvolle Nederlanders in het buitenland. Toch, uh, top. Je stond er bijna in. Uh... Ik stond er Ja, op elf, Net. Net, ja. net niet gehaald, nee. Um, um, Oh, ik ga toch wel even naar de brievenbus, want daar zijn mensen die aan de vragen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. En wie ben je? Wij zijn van de Hofstreek FM in Goor. We hebben vorige week een glazen huisactie gehouden. Ja. Uh, 72 uur opgesloten geweest. En waren de sapjes ook zo goor? Ja, dat uh, was zij voor verantwoordelijk. Uh, okay. En ze kan overigens ook heel goed goedemorgen zeggen. Oh, dus ik ga het zo even doen. Dat gaan we doen dan, ja. En we, hebben, uh, we zijn uh, toch trots op dat we 10.000 euro voor 10 hebben. euro, ja, nou daar mag je heel trots op zijn, Dat ja. zijn we ook. Fantastisch. Heel erg leuk. Had je ook een lied wat echt uh, veel gedraaid werd? Nou ja, we hebben een uh, Eat Sleep Raper Beat wel gedraaid. Oh, die zijn al begonnen. Heel goed. Nou, die komt er zeker nog aan. Uh, goedemorgen. <laughs> goedemorgen, Giel. Lekker. Ja, Dank jullie wel, jongens. Door met de series quest die binnenkwam via 0909-1336 voor Snowtron. It's like we just can't help us we don't know how to To the street Dark. 09091336, ook nu donker is doen ze het. Of 3fm.nl slash plaats Alfred Dorgelo en de Besseling vroeg hem aan. Uh, er wordt gebeld, man. Uh, daar had ik niet op gerekend, want uh, in principe zitten wij gewoon... Hey, het is lange Frans hier. Godzamen. Oh, Frans. Goedemorgen zeg. Oh, wat fijn dat je er bent, jongen. Dat is echt. Dat had ik niet verwacht. Nee, maar ik weet dat je een klein beetje steun nodig hebt. Ja. Het is een moeilijk moment en ja. ik wilde gewoon ook nog... Ik wilde iets doen. Ja, nou ja. Ja, nou, ja. Hoi, hallo. Fijn. Zondagochtend, half acht. Lekker, Bam, hè? Dan ja. ben je dan in Leeuwarden. Ja, maar als je met 170 over die afsluitdijk gaat... dan schiet het best op, jongen. Heb je geslapen toe. of ben je in één keer door? Nee, ik nog een paar uurtjes geslapen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, zeker. Nou, goed dat je er bent, Frans. Ja, leuk! En, en, en uh, nou ja, je moet zelf weten wat je gaat doen, maar... Nou, het zit zo, een uh, kennis van ons, Paul, heeft een bedrijf dat BTC, die zegt, als jullie nog een keer het formidabele kunnen ja. spelen, dan gooi ik sowieso 500 euro in de pot. Bam! Dus wow. ik denk, dan moeten we dat ja. nou even gewoon gaan doen. Oh, dat is zo dadelijk formidabele. Yes! En ik dacht toch alleen dat Niels Geusbroek zou langskomen, maar eventjes een uh, extra guest al hier. Top zeg! Uh, half acht geweest, dus dat is het moment om te beginnen met een dansje. En Lag. En uh, iemand die uh, daar wat voor over heeft is Nancy de Hoogt. Uh, die schrijft, mijn dochter Kelly, die is uh, jarig vandaag, wordt 18. Ze zit in haar examenjaar, wil volgend jaar naar de filmacademie in Amsterdam. Ik weet niet of ze dan nog thuis woont of de grote stap gaat wagen om op zichzelf te gaan wonen. Nu reizen ze met de trein van Tiel naar Culemborg en dan zit ze om half acht in de trein. Vorig jaar had ze een aantal meiden uitgenodigd op haar verjaardag. Die om twaalf uur met z'n allen een sms'je stuurden naar Series oh. Quest om haar te feliciteren. Oké. Okay. Leuk. Uh, 25 euro is er geboden. Oh, en volgens mij bij contact. Hallo? Ja, hallo. Hallo, met wie spreek ik? Met Kaylee. Hé hey Kelly, met Giel van de Radio spreek je. Gefeliciteerd! Hello. Ja, 18 jaar. Ja. En, en je moeder maakt zich een beetje zorgen, maar jij, jij woont volgend jaar vast niet meer thuis. Um, hopelijk niet. Dat zal ze leuk vinden om te horen. Uh, ja, er is geboden. Uh, je moet gaan zingen, Kaylee. Nee. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Ik, ik moet wel zeggen, je krijgt hulp. Uh, want er staat ook iemand bij de brievenbus die helemaal speciaal gekomen is. Ik zit in een glazen huis. Misschien heb je er iets van meegekregen. Uh, en daar komen mensen. Hallo, wie ben jij? Ik ben Kiara. Hallo, Kiara. Hallo. En hoe oud ben jij? 5. oké. Okay. Nou, bij elkaar is het dus 23, Kelly van 18. En Jara, voor de zekerheid laat ik het voorbeeld nog eventjes horen. Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Want uw vrolijk kijkt in de morgen. Ja, dat is wakker worden hè Kelly? Ja, geweldig. Oké, okay. nou ja, je, je kent het liedje hopelijk. Daar ga ja. je. En dan gaan jullie, moet ik zeggen. Begin, begin de, de, de dag met een dansje, begin de dag met lach, want ik roze kijk in de morgen. Die lacht de hele dag, ja die lacht, ja, die lacht de hele dag. dag. Oh, wat ja. meeuw Kelly, ik wens je een hele fijne verjaardag verder. Dank in ieder wel. Teveel. En nu oh. nog heel veel succes. Oké. Okay. NOS op drie, overal half acht is het. En Fleur Wallenburg, al hier ergens in de buurt. Was, ik weet eigenlijk helemaal niet waar je zit, Fleur. Ja, echt heel dichtbij. Ja, dat zeg je de hele tijd. Ja. Maar, maar ik weet kant. niet hoe ik het anders moet, moet zeggen. Maar ja. achter, me, achter me dan ja, ergens. Achter je, ja. Oh, ja, die wereld die ken ik niet, want er zijn geen ramen. Nee, okay. nee, nee, nee, nee. Kan je, we kunnen elkaar inderdaad echt niet zien. Nee. Nice. Uh, wat is het, het laatste doen? nieuws? Ja. Uh, het laatste nieuws. Bij redden in de Duitse stad Hamburg zijn 117 agenten gewond geraakt. 16 daarvan liggen in het ziekenhuis. De problemen begonnen toen een demonstratie... tegen de ontruiming van een cultuurcentrum in Hamburg uit de hand liep... 10.000 demonstranten protesteerden tegen de ontruiming. Een groot deel daarvan keerde zich tegen de politie. Ze gooiden met stenen en flessen. De politie van Hamburg heeft waterkanonnen ingezet. Eén agent raakte zo zwaar gewond dat hij bewusteloos raakte. Er is weer gevoetbald gisteravond. In de Eredivisie koploper Vitesse heeft punten laten liggen tegen Heracles. Het werd 2-2. Heerenveen had een goede avond in Alkmaar. De Friese versloeg AZ met 5-1. Feyenoord versloeg Pex Zwolle met 3-0. En Nac Breda won met 1-0 van Cambuur. Middenvelder Anouar Hadouier van Nac is blij met die overwinning. Zegt hij tegen onze verslaggever. Ja, Ik denk dat wij terecht hebben gewonnen, want we waren wel beter. En, uh, maar het was geen uh, hele goede wedstrijd. Dat is, een, dat is een understatement. Want het was echt niet om aan te zien. Nee, nee, maar goed, uh, ja, voor ons uh, zijn de punten belangrijk en uh, hoe of wat, het maakt even niet uit, het is, het is heerlijk nu. Vandaag hoe, heet, hoe heet hij ook weer? Want, uh, volgens mij deed hij ook verslag van, uh, van onze wedstrijd, zou ik maar zeggen. Uh, nou, volgens nou. mij is dit Andy Houtkamp. Oh ja. Ja, dat uh, en volgens was... mij deed je Roel Guter verslag gisteravond. Oh, ja, jij, jij bent sharper dan ik. Oké, okay, bedankt, Pleur. Uh, vandaag zijn de laatste voetbalwedstrijden voor de winststop. Je had het er al even over. En doordat Vitesse gelijkspeelde gisteravond, kan Ajax vandaag op gelijke hoogte komen met de koploper. Het zou een massale topless demonstratie moeten worden in Rio de Janeiro. Maar er waren maar een handvol vrouwen. Het was een demonstratie tegen het verbod op topless op het strand van Ipanima. Er waren dus weinig vrouwen, maar wel heel veel fotografen... en nieuwsgierige mannen. Ja. De organisatie had op zeker 2000 vrouwen gerekend. En die uh, demonstratie was gericht tegen een wet uit 1940 al... die topless verbiedt in uh, Brazilië. Maar de laatste tijd gaat het er weer veel over. Want een actrice tijdens een topless fotoshoot... daar werd aangesproken door agenten. Ze zou daar op als haar bovenstukje niet zou aantrekken. Ik vind het toch leuk. Uh, topless en een handvol in combinatie. Goed, hè? Ja, dat uh, is mooi. En dan het Fleur op Wolken en buien, maar tussendoor is er ook zon. Het gaat uh, iets minder hard waaien en het wordt 9 graden vanmiddag. Morgen wordt echt wel een prima dagje qua weer. Het is lang droog en de zon schijnt. Daarna wordt het opnieuw onstuimig. Oh, altijd zo lekker als je dat zegt. Onstuimig. <lacht> Oké, okay, uh, bezig met de Soundcheck One Check Two is Lange Frans. Als je die nog nooit gehoord hebt, zijn versie van Formidabel komt eraan. Dus bijna kerst. Bijna, ja. Nou,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 Bleach blonde hair And we'll out in the private rooms With the latest dictionary And today's zoo. They'll get you anything With that evil smile Everybody's got a drug dealer On speed dial well, hey, hey, I wanna be a rock star I'm gonna sing those songs That offend the sense Gonna pop my pills From a best dispenser Get washed up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 The latest dictionary of today's zoo zoo They'll get you anything with that evil smile Everybody's got a drug dealer on speed I well Hey, hey, I wanna be a rockstar Hey, hey, I wanna be a rockstar Die Nickelback als je hem door de brievenbus gegooid hebt, dat kan dus niet hè Martijn Boerhof die vroeg deze Nickelback aan Rockstar, heerlijk nummer En Rob van Dijk uit Apeldoorn omdat ik hem top vind. Het is kwart voor acht. Nou, laat ik eerst nog even kijken wat er bij de brievenbus gebeurt. Hallo! Yes. <laughs> Ze maken helemaal geen geluid. Jongens, laat jullie even horen. Hey! Ja! ja! Dat dacht ik, want wie zijn jullie? De Arke! De Arke! De Arke is een school. Ja. Ja. Ja. En, maar die school is toch niet op zondag? Nee! nee dat vind ik dan zo leuk dat jullie dan toch met elkaar hebben afgesproken om hier te zijn, zo vroeg. Nou, we hadden, donderdag hadden we een kerstmarkt en toen zei onze dirigent dat we ook eh, een directrice, dat we ook oh, eh, oh. naar een gla, het een glazen huis gingen en kon je je inschrijven bij meester Hoop, maar ah. meester Hope, het is nu niet weet. Oh, Oké, okay, maar toen hebben jullie allemaal ingeschreven om hier te zijn, nou, hartstikke leuk. En jullie hebben met die kerstmarkt hebben jullie geld verdiend? Ja. Wat verkochten jullie allemaal? Lekker. En, oh. en uh, nou we hadden zelf de dingen van klei gelijk dat verkachtigen. En kerststukjes. Lavendelsakjes. en sportjes. Oh, nou uh, dat was een behoorlijke kerstmarkt inderdaad. Uh, wat heeft het alles bij elkaar opgeleverd? Uh, <laughs> ja. 640 en 54 cent! Hoppa! 640 euro 54 cent van de Ark uit Weerdum. Jongens, ontzettend bedankt. Willen jullie nog een plaatje horen? Eh, uh, ja. <lacht> ja Oké, okay, ik heb me net al een stukje gedraaid... maar hij komt later ongetwijfeld voorbij. Dank jullie wel, hè. Ja, lange Frans dus hier uh, in het glazen Huis. Goedemorgen jongens. Frans, oh, uh, je hebt je kerstconcert. Uh, ja, ik noem het kerstconcert, maar je, je, je Paradiso. Het uh... Melkweg. Uh, uh, weggevallen. Uh, ja. donderdag. Het ja. ja, was, was ontzettend leuk. Het was heel gaaf. We zijn nog steeds uh, aan het nagenieten. Oh, wat tof Het kan ook te maken hebben met de maar En de foto's die. Maar, nee, het was hartstikke leuk. Het was echt hartstikke leuk. <laughs> Heb ja. je daar ook het nummer gedaan wat je nu uh, straks doen? Nou, ik zou je sterk vertellen, uh, ik had de single uit, maar die is compleet ondergesneeuwd door de koffer die we bij jou gedaan ja. hebben. Dat uh, is namelijk het formule. En ja. dat hebben we ook in de Melkweg gedaan. En de dag daarna hadden we ook gewoon een tape-showtje. En dat hebben we hem ook gewoon gedaan. Hoppa. We ontkomen er niet meer aan. Dus oh, we zitten nu vastgeroest in het repertoire van Michael en mijzelf. Dat is goed om te horen. Ja, uh, ja, ja Frans, jij bent een echte serious request, vriend. Maar Absoluut, weg, he, al, ik ben jouw gabber ja. en uh, ja, nee. ik, ik wil toch graag mijn steentje bijdragen. Goed. Uh, ook weer iets op de veiling hè? Ja, uh, twee jaar geleden hebben we dat ook gedaan en dat ging als een trein. Dus ik heb gisteren even gebeld met de veilingafdeling, wat is nou tof. Ja. Uh, wij hebben in de veiling gegooid een, een, een rap op maat en ja. een optreden. Leuk, leuk, uh, leuk, en dat leuk. kan dan uh, bij je thuis, vinden we ja. prima. Mag ook bij je bedrijf. Ja. En als je het daar van weg wil, dan uh, kan het in het uh, Smulweb College in Amersfoort. Ja, <lacht> maak hem maar, maak hem maar. <lacht> Lange Frans en een kookcollege. Precies. Ja. Dat houdt dus in dat je met uh, maximaal vijf misschien je, je eigen eten maken en dan zullen Mike en ik een heleboel lekker uh, aan elkaar zingen. En dat wordt hartstikke zo. Je mag er even kiezen. En Normaal gesproken kost dat best wel wat. Ja. En uh, we gaan er ook vanuit dat mensen daarvoor uh, diep in de buidel tasten. Dat uh, ga ik ook vanuit. Ja. Ik ga ook verder geen grappen maken over het kookcollege. Dat is top. Nee, laten we die lijnen niet doorzetten. Nee, nee laten we dat niet doen. Dat is, uh... Heb je een nieuwe bril trouwens Frans? Jij ja, hoort er niks van op de radio. Ja, maar... ik had een... Uh, een nog naar een, een attribuut wat mij al over treffende intelligentie een beetje zou onderscheiden. Oh, er zit helemaal geen sterkte in? Nul. Oké. Bij jou wel? Oh. Ja, bij mij wel Nee, bij mij helemaal God, niks. God. <laughs> nou, sterkte in ieder geval met het optreden. Gaan we naar je plek. Yes. Want hij is hier met zijn band. En ook zeker Michael Bryan moet genoemd. Want die ga je horen. Hun versie van Formidable live. Formidable. Formidable, oh. to it in formidable city, formidable. We zitten on formidable. For me to it in formidable city, formidable. We zitten on formidable. Gisteravond dronk ik uit de fontein. Alsof ik één met het water wilde zijn Gewonnen van de nacht, de koning van de stad Die ik de dag daarna betaal Met de leegte in mijn hart Vijf zuipen snuiven als ik diep in het vertier duik Seks, drugs en rock'n'roll, is een valkuil van een drieluik Maar als springen zonder parachute een sport is Dan weet je ook waarvoor die gouden plak hier op mijn borst is Formidaat, je het je voor mij je formidable mij Wil ik in de tijden terug? Of op een verre vlucht In alles waar ik eet Proef ik de verboden vlucht, De onrust Bewust of onbewust Voor de fun en voor de bluf Wordt die gifkikker gekust En het doel kan nooit zijn Stranden of belanden Dus ik neem het lot in handen En ik handel Ik wandel op mijn instinct En ik zweef op mijn energie En ik voel eindelijk Dat ik niet alleen ben hier Zet je een volg, niet dat? Volg, zit dat? Toe het die volg, niet dat? die volg, niet dat? Toe zit je een niet dat? En mijn ego was mijn allergrootste ballast. Ik zeilde het gewicht op mijn schouders, net als Atlas. En het drang naar meer en meer, wat voelde zo verkeerd? Maar van jongs af wordt ons niks anders geleerd Roem en rijkdom, ik stilde mijn honger niet En dat is logisch ook, want zo begon het niet En als geld echt gelukkig zou maken Dan was de rijkste man op aarde constant in extase Zo'n Jongen, jongen, jongen. Dank u. Fantastisch. Echt, echt gaaf, jongen. Michael Bryan, Lange Frans, hier in het Glazenhuis. Top, top, top. Ja, ik, ik ben toch nieuwsgierig. Uh, dat weet je, Frans, want wij kennen allemaal inmiddels wel jouw... Uh, nou ja, een beetje jouw thuis-privé-situatie. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe ga je dan de kerst vieren? Uh, thuis. Maar wat is thuis? Uh, gewoon thuis met de, met de hele familie. Met de, en, de hele uh, familie. Met iedereen erbij. En oma is nu al de konijnen aan het braden. En het wordt gewoon. Uh, uh, ik ben er gewoon bij. Dat ik vind ik, ik mooi. Ja, dat vind ik ook mooi. Dat Daar ik... ben ik heel dat blij is om. Echt, uh, kijk, ja. dat is ook een kerstgedachte dan? Ja, ja, dat is. Uh, ja, niemand hoort alleen te zijn met kerst. Quora. We doen ook altijd de deuren open. En uh, iedereen is welkom. Tenminste, mooi, nou ja, mooi. mooi. Bijna hey. iedereen is Quora welkom. Frans, zijn adres is. Uh, <laughs> <laughs> nee, Frans, onwijs bedankt. Bent, uh, er bent iedereen onwijs bedankt. Graag de zondagochtendconcert. Ja, mag ik nog even Mieke ja, ja. van der Valk en van der Valk bedanken voor de prachtige hotelkamer die ze hebben gereikt Voor Sander Veeken, zodat hij hier ook op Rijn. tijd kon zijn. En daar hebben we nog een klein duitje in ja, zakje ja, van. Nee, Dankjewel, Mie. Top. Dankjewel. Thanks. Acht voor acht is het. Gerolien, uh, ik heb straks weer een opdracht voor je. Ja. ja, ja. Er is nog wel weer betaald voor oh, god. Mijn nou, lievelings, uh, kan ik je zeggen. Oh, ja. Uh, yeah. Oh, ja. Yeah. Ja, weet je al welke? Nee, ja. Ik heb een slavenmoeder. Oké. Okay. Uh, we gaan dat meemaken. Maar eerst een uh, baas. Sander baas. Die uh, een nummer heeft aangevraagd van Oasis, wat je nooit op de radio hoort. Nee, maar wel op zondagochtend, want daar hoort hij bij. Sunday Morning Call, Oasis, voor 10 euro. Dankjewel, Sander.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 Met Marjorie. Hi Margerie, hoe kip jij vandaag? Hé, hey, lekker jongen. Eh, uh, nou, uh, maak me gek. Roti kip met aardappelen. Jee, wat rot voor je. Kijk op <laughs> hoekipnederland.nl. Kip, De meest vanzijdige stukje vlees. Kip. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Hoezo ga je niet naar de visio met die rug van je? Tja, mijn verzekering vergoed dat niet. Oeh, dat is pijnlijk.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 De politie in Hamburg zette waterkanonnen in om de relschroepers uiteen te drijven. De piloot van het vliegtuig dat vorige maand in Namibië verongelukte... heeft zijn toestel waarschijnlijk expres laten crashen. Dat blijkt uit gegevens van de zwarte doos. De onderzoekers zeggen dat de gezagvoerder heeft gerommeld met de automatische piloot. Ook reageerde hij vlak voor de crash niet op alarmsignalen en gebonk op de deur. En hij liet de co die heel even weg was uit de cockpit, er niet meer in. Alle 33 inzittenden kwamen bij het ongeluk om. Het is winter, ook in New York, maar het is er in december nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Het is 18,3 graden geworden in Central Park en dat is extreem, zegt het Amerikaanse weerbureau. En dus worden er geen sneeuwpoppen gebouwd, maar zandkastelen. Do you uh, like making sandcastles or snowmen? I like making like, maybe both. I'm on the beach with a t-shirt. It's very unexpected and very welcome. Het vorige record stond op 16,7 graden. Ook in Philadelphia en New Jersey zijn records gemeten. En de warmte houdt aan. Vandaag kan het in de VS op sommige plekken ruim 21 graden worden. Nou, dat is hier wel anders. Het wordt 9 graden vanmiddag hier. Er zijn nog steeds buien, maar de wind neemt wat af. En er is ook zon. Morgen droog en veel zon. Daarna wordt het opnieuw onstuimig. Dat was het. Meer nieuws vind je op onze site nosop3.nl 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request.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 Hi, I'm Chris and I'm Johnny and we're from Coldplay. Andook hier, Help 3FM. Hello, James Morrison here. Please help 3FM by sending in your serious request. 3FM. 3FM. Nu. Heel. Serious request. 3. 3. 3FM. onze beste vriend, uh, want uh, ze doen ook mee, hè? Heftig aan fietsen en uh, allerlei andere inzamelingsacties. De police and every little thing she does, is magic. Juliet Bosma wilde hem horen en Wijnand Kok ook. Tweeënhalf uh, jaar geleden is hij getrouwd met Chantal. En dit was het openingsnummer op de feestavond. En we hopen dat we ja, iemand een betere toekomst geven. Nou, uh, dat gaat gebeuren, Wijnand. Met jou 15 euro. En Juliet doet er nog 10 euro bovenop. Every little thing she does is magic. Nou, ik draai hem ook een beetje voor jou als Geraldine. Ach dankjewel. Ja, ik vind het echt fijn. <laughs> het is uh, tien over acht, het is zondag. 22 december, vandaag is het Wereld Snowboarddag. Ik weet ja. niet waarom, ik vind het gewoon leuk om te zeggen. Nou ja, het, geweldig toch? Ja. Kan je dat? Kan je snel nee, worden? Nee, nee, nee, nee. Ik ga, de, ik ga het uh, over een beetje eh, voor eerst doen, ja. Oké. Okay. Nee, ik heb nog nooit zoiets gedaan in die categorie. Nee? nee <laughs> Je bent niet zo sportief. Nou, dat is sowieso niet meer. Uh, koud en zo. Ja. Het nee. ah, lijkt me echt allemaal... Ja, ja. ja, vreselijk. Is maar jij houdt er wel van. Nou ja, dat gaan we zien. Ik heb hebt ook uit. Oh, ja, nee. oh Oké, okay, prima. <laughs> uh, het is kerst bijna, dus dan krijg je ook uh, de kerstnieuwtjes. Mooie verhalen. Uh, laat ik eerst even iets uh, laten horen van een radiostation. Uh, dat is echt een mooie actie. Een radiostation die laat de kerstwensen in vervulling gaan in Amerika. En een vrouw in Amerika die schreef een brief. Uh, maar ja, het was een hele bijzondere brief. Die had ze namelijk geschreven voordat ze ging overlijden. Dat wist ze dat dat uh, ging gebeuren. Een vriend kreeg de speciale opdracht om de brief pas naar het station te mailen op het moment dat haar echtgenoot weer verliefd was geworden. De nieuwe liefde uh, die werd de hele dag gepamperd en die kreeg dus een brief. Nou, ik laat even een stukje ervan horen. Het oh, is wow. dus, dus echt indrukwekkend. First for David's new lifelong partner. A day or better yet, a weekend of pampering in all aspects of her life: hair, makeup, body massage, clothes, shopping spa or weekend getaway. Whatever deserves it. Being a stepmother to all those boys, and especially giving little Max a mother's love that only she can give. Make her smile, and know her efforts are truly appreciated from me. Perseverance will prevail. Thank you, I love you, whoever you are. Ja, dit is wel... Fucking mooi, hè? Ja. Yeah. Jezus. En ze ging ook nog even een gezellig dagje Disney doen en zo. Echt heel erg gaaf. Uh, dan is er Amerika, ze is natuurlijk ook helemaal gek van de kerstversiering en verlichting en zo. Er was een gast die had uh, zijn huis behangen met 300.000 lampjes. Uh, 315 oplichtende kerstfiguren en nou uh, ja, je wilde er niet naast wonen in ieder geval. Uh, dat kostte gewoon uh, aan energie en ook gewoon natuurlijk aan uh, nou ja, de, de lampjes en zo, een paar honderdduizend dollar. Niet! Het goede nieuws is, hij heeft wel een prijs ervoor gehad is een kleine uh, wond, Hoe zeg je dat? Nou ja, een op de wonden, want uh, de prijs was 50.000 euro. Lang no, niet genoeg, nee. maar toch een begin. En, uh, oh ja, gisteren had ik uh, Duitse Cruise aan de lijn. Ik, uh, ik mag toch nu zeggen dat het een uh, vriendin van de show is. Much, uh. En uh, wat zij uh, gedaan heeft met de dames, over... de andere Victoria's Secret dames. Ha, dat wil ik even in ja, in. ja, dit I moet je, je eigenlijk, ja, dit moet je even zien. Ik zal hem even een grotere scherm doen. Want dit is inderdaad Victoria Ziegertje. Ik zie een beetje dubbel vandaag. Give me a, a, a, a beat. We hebben een heel kerstclipje gemaakt. No. En een liedje dus. Ik weet niet wie dat is. Oh, oh is dat daar? Dat was... Ja, dat is het. Maar ja, je moet het wel een beetje zien. I love the snow. The first time I saw snow, I had to go. and grab a snowflake and try it. I love spending time with my family. I love the music. Ja, dat was wat ze dan nog even zei, Duits. En in Nederland is wel goed om te weten: uh, afgelopen zaterdag, wat is gisteren, zijn er ruim 10 miljoen pinbetalingen gedaan. Uh, het drukste was er tussen half drie en drie. Per seconde werd er 457 keer gepint. Oh. Ja. Je kan ook geen cadeautje kopen. En dus het is hier. Dan zijn we daar. Uh, Serious Request. Ik ga eventjes naar de brievenbus, want daar is een feest van herkenning, die zijn er elke ochtend. Lekker hoor. Maar jullie zijn wel later dan ooit, is het, was het gewoon de zaterdagnacht die zo lekker ging? bij uh... oh. Jezus. Uh, dat, uh, dat waren gewoon uh, confetti kanonnen voor de duidelijkheid. Allereerst onze oprechte schuursenschil dat we zo laat zijn nou ja, bij. Uh, ja. uh, sorry. Bedoel, uh... Nou ja, ik, ik mis jullie al een beetje. Maar we doneren weer. We ja. doen het gewoon weer. Face Shooters, en wat is de donatie vandaag dan? 325 euro'tjes erbij! En zijn jullie... Oh, nou ja, ik zie jullie morgen. Heel morgen! Uh, uh, de bel gaat. Uh, zi... oh, de bel, ja, uh, even de... met... Heel... Ja, precies. Ja. Hallo! Ja. Het is Niels Geuzenbroek! Ja! Ah, leuk, leuk, leuk, leuk. Goedemorgen. Hallo, hey, hey, Niels. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed je, Goed je het te het? zien. Ja, we kunnen niet uh, echt een hand geven, want en een microfoon en, nee, nee, nee, nee. En, en, en, en een doos in je handen. Ik heb een doos in mijn handen, En we hebben ja. het niet over Geraldine. Nee, nee, nee, helaas, nee. Oh, ik wil wel eruit yeah, ja, anders. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik was er net lief voor je. Ga je niet Ik voor iets anders, hè. Ik ga ja. zo wat spelen, maar nee. uh, bij Haarlemmer's... Ja, je hebt natuurlijk een Ik dacht op de even een, ga... een, een mooi uh, gebaar te doen. Ik stond vrijdag in het patronaat uh, ja. te spelen, ja. mijn uh, laatste show van het jaar, zeg ja. maar met de band. Ja. En toen ik, oh ja, en ik weet dat ik dan uh, vanmorgen hier bij jou kom. En denk, ik, oh Haarlems onder elkaar, we moeten wat doen met de Haarlemse gemeenschap. Oké. Okay. Dus ik heb uh, het publiek van uh, patronaat uh, opgetrommeld om uh, te doneren. Ik heb deze uh, doos eigenhandig uh, als een soort van Sinterklaas-priest in elkaar uh, ja, gezocht En uh, iedereen met klem, ik heb ze ook echt achter een reet aangezeten, want uh, bij die merchandise tent stonden ze om een handtekening te vragen of Jij ze deze kopen te Ik zeg, hé, hey, maar wel even wat in die doos oh, gooien tof. Dus uh, er zit allemaal geld ja. in en ik heb het uitgezocht, uitgeteld ja. en als het klopt uh, is dit het bedrag geworden wat uh, ja. Zo, 1028 euro en 60 cent. Ja toch, ik uh, uh, dacht dat kan ik wel mee aankomen bij jullie. Dus, dat dus, uh, beloofd veel goed voor volgend ik jaar. Harlem ja nou leuk je bent Niels pakken stoelen gaan staan ja nou jij gaat maar een beetje soundchecken zo ja ga ik doen zo dadelijk een op maat gemaakte take your time versie ja echt en die is veel aangevraagd sowieso Niels ja dus ook daar nou ik hoop dat ik een mooie bijdrage lever aan dit super initiatief toch oké we gaan snel hoor met One Direction wie is vaak aangevraagd? Erika van Duivenboden, Ia Overmars, Roosjag, Maroesje Hogeslag, Tess en Halle Groen en Jikka Keizer. Written in these walls are the stories that I can explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning, she don't feel the same about us in her bones.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 That I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is for. Die van Eat, Sleep, Rave, Repeat. Laura Lichaam. Voor de energie. En voor het lichaam, denk ik dan. Ties Slobben. Heerlijke plaats voor een heerlijke actie. En Johan de Kruif. Die vroeg hem ook aan. In totaal 10, 25, 15. Dat is 50 euro. al oh, lekker. 50 euro per de koek. Ja voor pannenkoeken. Deze ochtend. Heel vaak 50 euro. En daarvoor One Direction. Ik kan bijna niet alle namen opnoemen. Ik had er al een hoop gedaan. Ik was gebleven bij Jikke Keizer, Maar ook nog Katja Baltus. Loes de Wild. Uh, voor Daphne. Die vindt dat ze heel goed kan zingen. En luistert altijd One Direction. Jan Kwast voor zijn dochter Nienke. Sandra Bartels. Karin van Gerven. En Marielle uh, Galliard. Hoewel we eigenlijk veel te oud zijn voor One Direction. Zingen mijn bestuursgenoten. En ik van de studievereniging. Ik van kunst, cultuur en media. Altijd iets te hard mee. Van onze voorzitter mocht ik eigenlijk geen One Direction aanvragen, maar ik doe het doet lekker toch. Rita Koenders doet terug eens een keer 10 euro bovenop. Ja, ik denk dat we die volgende week wel gaan tegenkomen. In de top series request. Met deze of Little Black Dress of nou ja, welke dan gewoon dus heel vaak aangevraagd is. Uh, oh, wacht eens eventjes. Ik zie een hondje bij de brievenbus. Ja, die was die van de week ook. Al, ja, dat weet ik, ja. ja. We zijn er weer. Ja, leuk. Ja. En wil het hondje, hoe heet die? Charlie. Wil Charlie nog wat zeggen? Uh, nou, ik denk het niet, maar... De... Jij hebt mijn startnummer. Ik heb gisteren de halve marathon gewonnen. Ja. En uh, ik heb het prijsgeld erin gegooid. En mag ik de onbeleefde vraag stellen hoeveel? Uh, het prijsgeld was 40 euro. Ja. De volledige opbrengst van uh, de halve marathon voor uh, Series Request is 5000 euro. 5000 euro! Holy shit, ja, maar dat is dus weer. Ja, ik kan, ja precies, dat mag voor klap worden. Dat komen ze vandaag nog brengen. Dat denk. komen ze nog brengen. Jij ja, kan niet ja. vaak genoeg zeggen, maar dat is dus precies 5000 euro. Uh, uh, het bedrag waarmee het Rode Kruis een hele school kan voorzien. Van een toiletblok. Ja, dat kost nogal wat uh, natuurlijk. Het is uh, even voor half negen. Uh, ja, Niels Geusbroek, die neemt zijn tijd hè. Take your time. <laughs> maar die komt er zo aan. Met de op maat gemaakte versie. Want dat kon je op bieden op de veilige site. Van uh, zijn hit natuurlijk, Take Your Time. Uh, eerst eventjes door naar home. Oh, dat zou lekker zijn. Edward Sharp en de Magnetic, Magnetic Zero Soaps. Voor Thomas grote mooi stink. Pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ There ain't nothing pleased me more than you Oh, oh let me go, sharp was ik niet meer. De Magnetic Zero. Zo moeilijk is het niet. Uh, Thomas Grote-Marsink, Anne Beugels, Helen en Rob Knapen, Ellis uh, Versnel, Lot Gommers uh, die vanwege complicaties na een operatie eerder deze maand in het ziekenhuis ligt, uh, pff, dus die hoopt ook dat ze snel weer naar home mag. Esther Overman, uh, Tij Huizinga, M.E. Kerenweer, Sjors van Broekhuizen, Annelies Nijpels en Judy Haren, veel aangevraagd ook. En dat is ook logisch, want het is gewoon een lekker liedje en hij heeft alles te maken met het huis uh, wat, uh, nou ja, waar wij in zitten en uh, nou ja, wat we ook natuurlijk mensen proberen te geven. Het is exact half negen. Je hem misschien op de achtergrond nog even soundchecken... maar zo dadelijk komt hij eraan, hoor. Niels Schuizenbroek. Eerst het NOS 3 Nieuws. Fleur, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Giel. Bij Rellen in de Duitse stad Hamburg zijn 117 agenten gisteren gewond geraakt. 16 daarvan liggen in het ziekenhuis. De problemen begonnen toen een demonstratie tegen de ontruiming... van een cultuurcentrum in Hamburg uit de hand liep. 10.000 demonstranten protesteerden tegen die ontruiming. Maar een groot deel daarvan was op rellen uit, zegt de politie. Dat was misschien een minderheid daar die vielleicht uh, protesteren wilde... Der Großteil war gewaltbereit und da war es erforderlich, dass wir auch konsequent vorgehen, sonst hätte das vielleicht ganz anders ausgesehen. De politie van Hamburg heeft waterkanonnen ingezet. Eén agent raakte zo zwaar gewond dat hij bewusteloos raakte. Voor de kust van Lissabon zijn zes doden gevallen toen hun boot kapzeisde en zonk. Het voer bij Costa da Caparicia, toen het werd gegrepen door metershoge golven en omsloeg. Er waren zes mensen aan boord. Nummer zeven overleefde het. Hij kon zelf naar de kust zwemmen. De lichamen van de andere zes spoelden aan op het strand. Er werd daar gewaarschuwd voor hoge golven. Vorige week werden in hetzelfde gebied zes studenten in zee gesleurd door enorme golven. Eén van hen is verdronken en de rest wordt al een week vermist. Ja, en dan, Fleur, ik had het het er net al eventjes over, uh, maar jij hebt nog een ander fragment van dat mooie verhaal. Vertel ja, me. het is echt wel inderdaad een zeer emotioneel kerstverhaal. Twee jaar na haar dood heeft een Amerikaanse vrouw haar gezin een onvergetelijke kerst bezorgd. Met behulp van een radiostation legt ze haar nabestaanden nog één keer in de watten. Het station laat al jaren kerstwensen van luisteraars uitkomen en zij was fan hè, van dat programma. Ze overleed aan kanker en liet vier zonen achter en het radiostation las haar brief voor. I have a wish for David, the boys, and the woman and her family if she has kids also. I want them to know I love them very much and they always feel safe in a world of pain. I was hoping that one small act you all could do for me can change and help their lives forever and they know I am with them always. Er stonden drie wensen in de brief. De eerste was Verwende de nieuwe vrouw van mijn man, dat verdient ze. Daarnaast vroeg ze om een magische reis voor haar familie. En tot slot wensen ze alle artsen die haar in het ziekenhuis hadden behandeld... een uitgebreid avondje uit toe. En het radiostation heeft alle wensen laten uitkomen. Oh, ik kreeg weer tranen in mijn ogen. Ja, mooi. Ja, het is echt, echt heel gaaf. Uh, dankjewel Fleur, tijd voor... Opa, goedemorgen. Goedemorgen, Ik ben blij. Ik ben tranen van in de ogen denk ik. Hè? Ja, nee, nee, nee, ja, dat dacht ik wel gelijk. Ik denk, Nou mooi, de, de, gelukkig dat mijn opa er dan weer in komt. Dan is dat ja, snel weer herstel. Ja, dat is waar, Ja. En je weet, je oude grootvader zit altijd vol verrassingen. Ja. Nou, zo wel. Nu we. heb ik een kleine verrassing voor je. Oh. Nou, ik hoop dat het experiment slaagt. Hè. Dan moet je even naar buiten kijken. Ja. Bij de brievenbus, ja? als het goed is, en dan zie je een beeldschoon meisje. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Met een kerstmutsje op. Uh, ik zie wel een kerst. Met, ja. ja, die ja. moet je hebben, dat meisje. Die okay, heeft een klein voor okay, je. Oké, nou, ik, uh, ik denk dat ik het al weet. Kom even bij de microfoon. Uh. Eh? Hallo, Engeltje. Hallo. Hallo. <laughs> uh, ja, ik zie het. Ja, ja, ik heb hem nog helemaal niet gezien, want hij is vorige week uitgekomen. Nee, daarom. Dus dat zinde me niet. Dit is hem. Het uh, eh? boekje van mijn opa. Vies spreukerij heb je hem? Ik, uh, ja, ik ga hem nu, ze gooit hem nu uh, door uh, de brievenbus zijn. Ah, maar hartstikke mooi. En en, ik heb voor, voor Koen en Paul heb ik er ook in. Ja, dat keer zie ik. Oh, leuk opa, want daar he? staan ze in de vieze spreuken En ik zeg het nog maar eventjes. Um, die uh, kan je zelf ook bestellen kopen en dan komt daar ja. natuurlijk ook nog een, uh, een ja een taxi in van uh, een van jou. Taxi opa. Voor, voor wie dan ook. Ja. Maakt mij niet uit. Ik, uh, voor Jan, voor Klaas, ja. voor iemand die jarig is hè. Iemand he? die geen zin heeft in kerst. Wat heb je ook helemaal? Wat heb je rekening mee gehouden dat het dat dat je ook gewoon echt de naam erin kan schrijven. Dat is leuk. Ja, dat kan ik. Ja, ja. Nee, ja, ja. Oké, okay, opa, het weer. Het weer. Nou, dan gaan we weer naar het minder leuke gedeelte. Want na zo'n dag als gisteren. weet je dat er na regen ook nog meer regen komt. Oh. <laughs> want vandaag zit er ook wat zonneschijn tussen. Dat verwacht ik dan. En dat zal dan ook vandaag het geval zijn. Toch zullen er ook vanmiddag en vanavond weer wat stevige buien in het land overtrekken. van west naar oost. En dat gebeurt allemaal bij zo'n 9 graden. Dat is nog op zich best aardig. 9 oh, graden, ja. halverwege december hè. Nou oh, bijna eind december zelfs. De wind gaat weer meer zijn best doen als er weer neerslag valt. En vandaag kan er trouwens ook agiel tussen zitten. Maar oh. dat komt omdat je het boekje aan het lezen bent, ja, denk ik. Ik, ik lag <laughs> me kapot eigenlijk ondertussen. Dus ik, ja, er, ja. Hij zegt geniaal. Hij is goed, hè? Ja. Uh, well. Sorry opa, maar uh, was je klaar met het weer? Ja, je hoeft niet te luisteren, want het was grote weer. Ja, dus dat was eigenlijk de samenvatting van het hele geheel, okay. hè? Uh, Ja, we gaan geen vieze spreuk doen, nog wel? Wat is nou ja, het is jouw nou, feestje. een beetje zoals het boekje is, hè? Ja, precies. Een mooie zondagse rustige spreuk. Mensen worden net wakker. Hè? In de afstand tussen zwart en wit... heb je de grootste kans dat er nog wat kleur in zit. Ja, hè? die vind ik Bij mooi. deze dat bruin, is dat, Ja. <laughs> nou, daar zijn we weer. Uh, ja. Viespreukerij, het de tweede deel. Je kan hem bestellen. En uh, nou ja, doe dat deze week, want dan uh, heb je... Even het is ja. niet met te maken. Het is via opabelen.nl Ja, dat is het. Opa, heel, dankjewel. Heel, ja, en tot morgen en hou vol weer. He. Dankjewel. Drie. En. En. Fijne dagen. Woo. The mood is right. The spirit's up. We're here today.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 that Hello Ik vind het een leuk liedje. Die heeft geld opgehaald met zijn zelfgemaakte lolbroek toekomstkijker. Aja <laughs> Wever deed dat van acht jaar, maar Mischa ja, die heeft het overgemaakt. 10 euro, dankjewel. Uh, ja, en dan nu uh, is het uh, tijd om eventjes de tijd te nemen voor Niels, Niels Geusbroek. We hadden het er net al even over, Niels, over jouw uh, concert afgelopen vrijdag in ja. het Patronaat, waar je opbrengst van hebt meegenomen. Wat jij er niet bij vertelde, uh, wat ik nu toch eventjes uh, ga laten horen, is dat er nog iets bijzonders op het podium gebeurde daar. Waarom niet dat de hartstikke die je net hebt gehoord... Van het kindje van Han Lois. Het kindje van mij. Bijzonder. Dat is zeer bijzonder. Ik heb een beetje tenminste. Want in die tijd. Het is ook wel vaker te sprake gekomen. Ja. Uh, en, ja. en toen wist jij het natuurlijk eigenlijk al. Of niet? Uh, ja en nee. Het, het heeft er ergens soort van. Aan het begin natuurlijk niet. Uh, nee. En uh, gaandeweg opeens. dan was het wel aan de hand. Ja. Fantastisch. En, uh, en, kijk, ik, aan de ene kant heb ik het echt onder de radar gehouden. Maar aan de andere kant ook wel weer van 900 man. Ja. In de patronaat verkondigd. Maar ik vond het zo'n mooi moment ja. om daar naartoe te bouwen. En, oh, dus we zijn oh. de eerste media die het melden. Mensennieuws. Ja, ja, jullie hebben echt. nieuws. Tenminste, ik heb het gisteren week zo op. op uh, ik heb ook je en zo van jongens, uh, trek je eigen conclusie maar. Fantastisch. Maar het, het, het, het viel ook zo samen, weet je. Afgelopen maandag had ik dan die echo ja. waar we het over hebben. En ja. Heb ik die hartslag kunnen opnemen op mijn telefoon? Dat is toch ook En die heb er. ik uh, meegenomen naar het Snaat en gedraaid. En uh, iedereen in de veronderstelling gelaten dat het de hartslag van uh, het ongeboren baby van Hannover was. Ja, zoals dat ook is. Ook de aap uit de mouwen, ja, ja, dat, is, dat is die van mij. Gefeliciteerd alvast. Ja, datje, ja. ja. Nu heb ik nog even een paar maanden de tijd om daar aan te wennen. Aan ja, dat ja, dat begrijp ik. Het ja. is in juli uitgerekend. En, uh, ja, waanzinnig. Wat een jaar, man. Dat is niet normaal. Nou, echt, uh, als ja. je ook kijkt hoe vaak die is aangevraagd, die Take Your Time Girl. Oh, Gewoon even los van wat we nu gaan doen. Uh, ja. Al meer dan 4000 euro. We hebben het echt over honderden keren dat die is ja, aangevraagd. Dat is top. En ik loop eventjes weg. Ik pak even de microfoon zonder snoertje. Want uh, het was een bijzonder veiling item: uh, dat je namelijk Take Your Time op maat kon laten maken. En ik loop eventjes naar Harm en Sietke toe. Want die zit hier. Ik ga weer tussen jullie in, want zit zit ook zo, rond. Romantisch naast elkaar en kunnen straks handje in handje zitten. Ja, waarom kan je het al een beetje geloven? Uh, eigenlijk bijna niet. Echt ongelooflijk dat, uh, dat we dit gewonnen hebben, ja. ja. Nee, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet. Uh, ik bedoelde wat er gaat gebeuren. <laughs> uh, ja, dat is ook echt, dat is nog veel specialer. Ja. Ja. Ja. Dat begrijp ik, want voor de duidelijkheid, ik zou bijna zeggen, natuurlijk, ook Sietzke is zwanger. Ja. Leuk Sietzke. Ja, hartstikke leuk. Het is een trend inderdaad, ja. Uh, uh, hoe, hoe ver ben je? 23 weken. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus dan ja. Ja, nou, heb je nog wel even ja ja, ja, ja ja Nu zie ik het ook eigenlijk wel. Ik zag het helemaal niet, omdat je gewoon zo in de stoel uh, zag. goed lang kennen jullie elkaar? Uh, nou, kennen elkaar uh, uh, eigenlijk al 20 jaar, maar we zijn nu twee jaar, uh, bijna twee jaar uh, bij elkaar. hoe oh, is dat gegaan dan Adem? Uh, nou, we kennen elkaar van de supermarkt waar ik uh, vroeger werkte en uh, op een gegeven moment kwamen we elkaar weer op Facebook tegen en uh, van het een kwam het ander en hebben we iets afgesproken en uh, sinds die tijd zijn we eigenlijk niet meer uh, uit elkaar geweest. En, en dat zijn jullie ouders? Of van iemand? Of, uh, dat zijn de ouders van Sitske. van Sitka. Ja. Leuk. Die ja, zitten absoluut. er ook echt heel romantisch in het glazen huis. Dat is echt wel uniek. Maar ja, jullie hebben er ook even een kapitaal uh, betaald. 2100 euro, joh. Ja, ja fantastisch. juist. Ja, ja, ja, ja, ja echt, echt heel leuk. erg top. Ja. En, en, nou ja, nu dat wordt hij... Die... goed gevoel. Dat uh, is ook een beetje mijn marktwaarde dan. Dus, ja. Dat heb je over voor uh, nieuwsgreeuws. Ja. Weet ik. Nou, het is, uh, want, uh, uh, yeah, ja, we, we gaan het horen natuurlijk. Maar ja. uh, heb je dan veel aangepast? Nou, uh, ik zat eerst te denken, hoe ga ik dat dan doen? Want uh, pas ik die tekst aan of, of doet Diegene die uh, ja. het op bot heeft. En uh, ze kwamen met hem eigenlijk met een hele uitgeschreven tekst. Uh, Echt waar? Wie ja, heeft dat gedaan? Een chat en warm. in het Nederlands ook. Dus... Oh, je gaat hem in het Nederlands doen. Ja, ja nou ja, dat hebben zij bedacht. En ik denk, ja, weet je, het, het is natuurlijk waanzinnig voor, voor het goede doel. Ja. En zo'n mooi bedrag. En, uh, okay. en helemaal onderbouwd en uh, met de bezieling. Ik, ik las het in de mail, toen hadden we elkaar nog niet ontmoet. Uh, ik, ik voelde een soort, soort urgentie. En ik denk, ja, ik oh, ga het gewoon één op één van hen overnemen. Nou, we draaien later dan ongetwijfeld nog de normale. Want die ja. is zo vaak aangevraagd natuurlijk. Maar nu speciaal voor jullie Harmen Sietke. Mag ik nog iets zeggen? Ja, ja, natuurlijk. Nou, ik wil echt iedereen bedanken die uh, meegeholpen heeft om, uh, om deze veiling te winnen. En ik zwaai even naar Floor. Dat is de dochter van Sietske. En die kan hier niet bij zijn. Ach, ik, ik ben toch nieuwsgierig. Wat is daar mijn hand dan? Nou, um, um, haar papa en ik zijn niet meer bij elkaar. Nee. En uh, nu is het uh, het moment van haar papa, de oh, dag van haar ja, papa. En wij hadden natuurlijk heel graag uh, gewild ja, dat ja, ze erbij had ja, kunnen zijn. Ja, ja, ja. We gunnen het haar ontzettend. Maar maar ze maar, gaat uh, het horen, ze gaat het ze echt gaat, meemaken. Ze zit uh, te precies, kijken naar ons. Precies. Dus uh, drie vloer, we zijn ontzettend trots. Ja. En uh, nou ja, dit is ook voor jou. En ik heb de tekst geschreven voor mijn zoon, die geboren gaat worden. En dat had ik twee weken geleden al gedaan. En toen zag ik dat item op, op de veiling voorbij komen. Ik denk, die moet ik winnen. Hij houdt het nu al niet droog. En dan moet hij nog beginnen. Hè? Dat is toch ook wat. Harm en Sieske, dus voor hun een speciale versie. Take your time, girl. Niels Geusbroek. Vind niet top. En, en god dat hebben jullie ook goed gedaan Harm, een mooie tekst, uh, ik hoop dat het het waard was. Ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben, maar zo ziet het er wel uit, echt heel erg bijzonder dit zeg. Ja. En, en, en nou ja, dit is duidelijk een op maat geschreven versie van Take Your Time Girl. Oeh. Ah, bier en tieten, tra la la la, la. Ja. bier, nee, even een uh, breed plaatje, uh, no doubt dat dit 3FM is. Just a girl you Die vandaag jarig is. En elk jaar uh, vragen ze dan als verjaaringskadootje een plaat voor haar zelf aan. Uh, en ja, ze betaalt hoe oud ze is. Vandaag is ze 29 geworden. Dus 29 euro. Eigenlijk kunnen wij niet wachten tot dat een jaartje of 90 is. Want uh, dan zet het nog meer zo aan de dijk natuurlijk. Floor Oosterdrop uit Amsterdam vroeg hem ook aan. Het is uh, 9 voor 9. Want even kijken wie er buiten staan. Hallo dames. Hoi. Wie zijn jullie? En hoe oud? En waar komen jullie vandaan? Uh, wij zijn Femke, Linne, Ilsa en Femke. Oké. Okay. En wij komen uit Zevenaar. Precies. En wat hebben jullie gedaan? 24, 24 uur school. 24 uur school? Ja. ja. Zo, dat doe je ook niet voor je lonne. Uh, Oké. Okay. En, en, en dan konden mensen dat betalen of uh, werken dat dan? Sponsoren, ja precies. En we hè? hebben ook de kerstmarkt gedaan. Oké, okay. nou, en wat heeft dat opgeleverd? 4014,30 ja. euro. En 30 cent. <hijen> mooi, mooi, mooi. Bijna uh, 5000 euro en dat is, nou ja, ik zeg het nogmaals. Uh, ja, een school hè, waar ze een heel blok kunnen neerzetten. Bedankt namens het Rode Kruis. Okay. En fijne kerst alvast. Uh, terwijl Niels Geuzenbroek hier nog eventjes afscheid neemt van Harm en Sietke, uh, Zou ik jou toch willen vragen Niels? Jij bent ook wel een beetje de kofferkoning natuurlijk. Ja, dus uh, kunnen we straks nog iets kerstigs... Uh... Ja, nou, in, of, ik, ga, ik ga een kerstliedje doen, zeg. Ja, oké. Okay. Nou, dat is straks. Ja, en dan heb je jouw laatste uren geslagen zo dadelijk. Ja, de, is de, het de, zo? De, ja, ja. ja. We hebben nog wel eentje uit de Crazy 22 ook nog te gaan. Ja, het is jouw dag. Eh, cool. ja. Huh? ja. Slaap lekker straks. Is wat ik zei tegen haar. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar.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 Fantastisch okay, toon. Is wat ik zei tegen haar. Nog meer jij is fantastisch toch? Nog meer jij is fantastisch toch? Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl. Op je mobiel en TV. 3FM.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 Elkaar met Bruna, want bij Bruna vind je Verrassend veel kerstcadeaus Van de leukste kalenders tot je favoriete tijdschrift En van de spannendste thrillers Tot Jamie of Rudos Bakery En ho ho ho Hoi. Bestel je op Bruna.nl Dan betaal je geen verzendkosten Blij met Bruna Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis Moet kunnen kiezen Via Bruna.nl Worden dus al je kerstcadeaus gratis Bezorgd door PostNL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 U heeft nog maar 9 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl Dit is het nieuws van 9 uur. 16 agenten het ziekenhuis ingeslagen. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om Bij rellen in de Duitse stad Hamburg zijn 117 politieagenten gewond geraakt, 16 daarvan zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten. Dat gebeurde toen een demonstratie tegen de ontruiming van een cultuurcentrum in Hamburg uit de hand liep. Volgens de politie waren er ruim 7000 demonstranten op de been, onder wie veel linksextremisten. extremisten En de meeste waren op rellen uit. Van vornherein zijn we beworven worden met steen, met al mogelijke, en um, um, we wisten voorher dat die op Duits gezegd, op gravel gebürstet waren, geweldbereid waren en Het was een minderheid daar die protesteren wilde. De politie beëindigde de demonstratie voortijdig. toen er met flessen en stenen werd gegooid naar de agenten. De politie was voorbereid op ongeregeldheden en had 2000 man ingezet. In Schotland en de Verenigde Staten zijn de slachtoffers herdacht. van de aanslag boven Lockerbie. Daarbij kwamen precies 25 jaar geleden 270 mensen om het leven. Bij de nationale begraafplaats bij Washington kwamen nabestaanden van de slachtoffers bijeen. En Ook in Lockerbie was er dus een herdenking. En Daar was deze vrouw. Die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 Kortan voetbal in de eredivisie heeft koploper Vitesse punten laten liggen... tegen Heracles. Het werd 2-2. Bij Heerenveen ging het beter. De ploeg won met maar liefst 5-1 van AZ in Alkmaar. Nak Breda tegen Kambuur eindigde in 1-0. En Feyenoord versloeg PEC Zwolle met 3-0. Voor die wedstrijd was er een eerbetoon voor Martin Koeman... de vader van Feyenoord-trainer Ronald Koeman, die deze week overleed. Er werd een minuut stilte gehouden... en het legioen van Feyenoord stak sterretjes aan. Mooi, vond de trainer. Nou, Koeman betekent wel wat in, in, in de voetbalwereld... En, in daar heeft mijn vader uh, de grondslag uh, ingelegd. En het was bij FC Groningen ook indrukwekkend. En we krijgen ook een eerbetoon zondag. Ondanks dat mijn vader zei van uh, niet te veel poespas, uh, ja, zal hij daar ook wel trots op zijn.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 Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw op heel en snel ABS autoherstel. Ik ben zuinig op mijn gebit, maar ook op mijn geld.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 Aangevraagd door Ben Snippers. Dan nou, lachen wij niet op namen, maar toch. Ik ben uh, Snipper uh, Verkouden. Oh, wat zal er weer iemand? Ik wilde nog even zeggen dat het mooi dat uh, vandaag 22 december ook de geboortedag is van Maurice en Robin Kip. Ho, oh, ho, ho. Wat is hier aan de hand? Uh, de deurbel gaat en Christel komt binnen. Hé, hey, Chris. Ja, ik zou maar niet zien. Maar goed, we zijn nu al begonnen. Uh, ik zie sowieso dat je iets moois bij je hebt. Ja, zeker, voor het veiling natuurlijk. Hey, uh, wacht even. Daar sta je zelf op. Wat, wat is het? Ja, het is een, uh, een uh, canvas waar ik op sta toen, toen ik de Edison uh, oh, won. Ja. Oh ja, ik zie het. En nou. die, ja, die staat al heel lang bij Paul en mij thuis. En ja. toen dacht ik weg met dat ding. Ja. Dan uh, doe ik hem voor de veiling. Nou, die kan vast op de veiling. Ja, zeker. Ja. Um, ja, want ik, ik, ik, ik, wist jij dat, Geraldine? Dat uh, Paul en Christel hebben een relatie. Ja, ja, ja, ja dat wist ik. Dat ja. wist ik. Um, zo, ik weet niet of hij wakker is. Ja, ik heb het dus net gehoord. Volgens mij is hij wakker. Oh, maar hij maar weet niet. Weet niet dat, dat, ja, ik oh, zullen we er gelijk even naartoe lopen? Heb je iets in gedacht hoe je hem wakker gaat maken? Ja, ik zing wel wat. Je zingt wel ja, wat. Je kan zingen natuurlijk. Oké. Okay. Nou, dan lopen we gelijk even naar de slaapkamer. Ja, hij heeft namelijk een, uh, een redelijke nacht gehad. Dat wil zeggen, hij was om... Uh, hoe laten we hier Klaar? Tien, was hij om tien uur? Nee? Ja, ja, ja, ja hij was ja. om tien uur al klaar, nee, ja. ja. Ja, dan snap ik wel dat hij uh, wakker is. Hallo? Uh, oh, hij is niet eens meer op de slaapkamer. Dus even kijken. Gaan we hem echt in de douche storen? Oh ja, hij staat hier even te plassen. Nou, ik zou zeggen, laat hem, laat hem maar uit je broek hangen, want uh, kijk eens wie we daar hebben. Oh. Oh, gaat goed? Ja, ben net wakker. Oh, daar zie je kom, niks je. van. Nee. Jezus Christus. Ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik dacht dat ik er vooral uh, uitzag, maar sorry. Wat doe jij nou hier? Ja, ik dacht ik kom even langs. Maar je moest eigenlijk nog even slapen, dan kwam ik je wakker zingen. Oh, nou ja, ik slaap nog hoor. Nee. Ik vind het toch een soort afstand tussen jullie ja, eigenlijk. Ik ben uh, helemaal, uh, helemaal verbaasd. Uh. Ik zou dat niet doen, maar goed, uh, <laughs> gewoon toch op die bakkers. En hij had zijn tanden nog niet gepoetst. Nou, maak dat... jij nog even radio, dan uh, oh. gaan wij nog even terug Ik moet me. je weer even laten <laughs> uh, begrijpen. Nee. Ja, zeg. <laughs> Beetje geslapen? Ja, ja, best wel vast eigenlijk. Ja, is er wat gebeurd vannacht? Heel uh... veel. Uh, okay, okay. uh, okay. Dat kan ik niet ineens in uitleggen, dat uh, hoor je wel bij de nou, update. Ik werd inderdaad wakker en ik keek even op Instagram, maar ik zag een foto van jou met Sheraldine. Uh, oh ja, ja, dat was nog wat minste. Oh, dat is nog wat. Ik uh, okay, herken je gewoon bijna niet meer, je bent er nu al echt zo afgevallen. Uh, oh, ik dacht dan dat hij geen bril op had. <laughs> ja, nee, die ben ik wel gewend. Nee schatje, oh. ik herken je ook bijna niet. Oh, <laughs> <echter>. <laughs> Uh, ja, nou, uh, zijn jullie veel aan, met elkaar aan het uh, sms'en? Ja, we hebben gisteravond nog gebeld yeah. en, uh, heb je niks gezegd over nee, dat joh, zo... ik dacht, ja. ik dacht, ik doe alsof ik, uh, ja nee, het lukt me echt niet om langs uh, te komen en ik kom echt dinsdag wel. Nee, estuwe. Ja. ja, maar dat is moeilijk om de hele tijd tegen jou te liegen natuurlijk. Nou, ik laat jullie echt even, want ik ja. uh, vind dit wel een momentje. Het mag niet te lang, Christophe. Nee nee, nee, nee, nee, ik ben snel weer weg. Oké. Okay. Nee, en we zorgen dat Koen niks hoort. Ja, wat een stoere man spraatman. Ik weet zeker, maar goed, dat gaat niet eens leuk hoor. Nee. Dus ik weet niet of je. Uh, nee. Die hebt er een puff niet eens meer voor. Nou. Nee. Nee, oké, okay, nou, maar uh, dat mag niemand weten. Oké, okay. <lacht> nee, dat komt allemaal goed, komt ja, allemaal broer. goed. <lacht> oké, okay, nou, die laat ik even, dat is mooi zeg. Nou ja, Paul in ieder geval wakker en, uh, nou ja, Christel, eventjes met hem dan. Uh, loop ik weer eventjes de woonkamer in en uh, ja, dan uh, zie ik daar Niels er nog zitten, Niels Geuzenbroek. Als je net je radio aanzet, je hebt wat gemist hoor. Ik zie ook gewoon echt uh, Twitter ontploffen en sms'jes die binnenkomen via 3333. Doe dat trouwens. Ik vind dat beter dan Twitter zeg ik eerlijk, want dat is meer omdat de opbrengst ook naar Series U gaat. Ja. Maar daarnet een uh, Nederlandstalige versie van uh, Take Your Time, of ja, ne Neem Je Tijd was het dan ook eigenlijk echt, hè? Of, uh, ja, ja, ja, Kleine Mannen. Oh ja, Kleine Mannen. Ja, ja Kleine Mannen. Harm ja, ja. en ja, hebben dat echt fantastisch dan. gedaan. En toen vroeg ik aan jou van ja, hè, kan je ook nog eventjes een kerstknijter doen? Ja. En uh, je doet ook weer niet de makkelijkste, moet ik zeggen. Nee, nee, nee. En ook uh, weer op ge ge geheel eigen wijze. En uh, ik vind hem wel passend bij deze vroege zondagochtend. Dat denk ik ook. Moet, ik nog, uh, folky, uh, moet ik nog kerstbellen dan. erbij? Het uh, uh... ja, voelt, uh, doe mee. Oké, okay, nou, ik wacht het even af. Ik laat je gewoon eerst eventjes. Uh, zijn versie van Happy Christmas, War is Over. Niels Guisbroek. MUZIEK ja. Christmas, what have you done? Another year over, a new one just begun, so is this is Christmas, I hope you have fun. Christmas for weak and for strong, for rich and for poor ones. The world is so long, so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Stop all the fights. Mooi, mooi, mooi. Een beetje vast. vrije geluiden op de zondagochtend. <laughs> ja, <t> <laughs> ja, mijn excuses voor de sleebels, maar het, ja, ja, het, het, nee, het kon nee, het nee, niet mijn onderuit halen. Voor het onafvolgbare Nee, dat me, vond ik uh, top. Ontzettend bedankt Niels voor ja. alles. En uh, nou ja, ik uh, wens jou nu helemaal als toekomstig vader. Want dat uh, is ook bekend geworden. Uh, ja, nog mooiere kerstdagen. Echt hè, ja. Echt. Jullie allemaal wat een mooi moment weer. Ja, ja dus, echt. Ja. Waanzinnig bedankt. Dankjewel. Yo. Niels Geuzenbroek. Brengt de tijd tot tien voor half tien. Geraldine. Yes, ik ben er nog steeds. Ben jij al bijna klaar voor een onvervalste editie van Veiling TV? Nou, kun je er klaar voor zijn? Nee, <laughs> klopt. Nou ja, dan weet je in ieder geval wat we gaan doen. Ja. Dat is mooi. Uh, oh, ik ga okay. nog eventjes naar de brievenbus. Hallo? Ik moet, even, ik moet even bukken, want anders... Ah. Goedemorgen. Nee, maar jij mag niet praten. Oh, Jasper? Ja. Ja. ja. Goedemorgen. Hallo, wie ben jij? Jasper. Hé hey Jasper. Wat kom je doen? Geld brengen, ja. <laughs> ja, geld brengen. En, en hoe kom je eraan? Spinning. Spinning. Van een spinningmarathon. Oh, een spinningmarathon. En heb Jo zelf ook bijgedaan? Nee. Oh, nou zie ik het. De meisjes er ook bij. Nou ja, zeg het maar Jasper. Wat heeft het opgeleverd? Heel veel geld. 1400 euro. Hoppa! Oeh! Dankjewel. En kunnen we nog een plaatje voor je draaien? Jasper? Ja, een plaatje. Jasper? Jasper is er. weer even niet meer. Oh, ben jij. Of er nog een plaatje is? De bicycle, de bicycle, race. De bicycle race. race is dan nou, wel en leuk. En we denk. willen graag op de foto met Geraldine. Ja, Dat willen we wel Dat ja. kan hoor, dat, dat, kan. Kan. dat we gaat geregeld worden. Oké, okay, dank jullie wel. En met Giel. Kom maar jongen. Ja, ik uh, ga eventjes aan het raam staan. Uh, want ja, wat dat betreft is het echt hoereren uh, voor alles. We zijn er niet voor niks natuurlijk. We zijn er voor het Rode Kruis. We zijn er om kinderen weer een toekomst uh, te geven. Uh, door met de volgende request van Christian Sier uit jouw Volendam, Geraldine. Ja, joh. Uh, het is het anthem van zijn vriendengroep. Uh, hij heeft ze twee keer live gezien. En het is een goede band, ja, dat is het zeker. Vampire Weekend. En het is natuurlijk het perfecte nummer om de vakantie mee in te luiden. Holiday! Van Ot en Dana. Oké, okay, uh, wat er nu gaat gebeuren, ik leg het nog maar eventjes uit. Uh, want op de radio zie je er niks van, gelukkig maar. Want uh, wat ze me nou weer van pakje hebben aangetrokken, dat slaat weer eigenlijk helemaal nergens op. Ik heb een soort uh, zwabber uh, als uh, pruik uh, en, en een soort zwart... Leermuizenpak waar dat voor is, dat gaan we nu meemaken. Want we gaan weer eventjes naar een hoekje, al hier in de studio. Uh, dan staan we achter een voor een groen scherm. En dan, dan kunnen we zelf bepalen wat je erachter ziet. Oftewel, misschien weet je te lang tijd voor. Ja, veiling TV, mensen. Oké. Okay. En uh, ik ben slechte assistenten. Want ja, het wordt natuurlijk geleid door de one and only Geraldine. Oh mijn goeden, Het moet heel snel? Of kunnen we nu al beginnen? Ja, welkom dames en heren bij Veiling TV. Waar kun je nu weer op bieden? De eerste. Een dag lang met Epica. Je kunt met z'n jammen een fotoshoot doen. Een privé workshop. Ga daarvoor naar 3fm.nl. Ah, Lekker. Oké, okay, de volgende. De volgende. Nu moet alles uit. Alles zo snel mogelijk. Een jaar lang sporten. Iedereen zegt natuurlijk, 1 januari, dan begin ik weer. Maar nu kun je dat gewoon doen, want je kunt het dan. G biet erop, bied erop. Ga naar 3fm.nl/slash veiling. Oh, deze hebben we ook nog. Die moet je ook nog gebruiken. Ja, ja, ja. Zeker. En dan de laatste. Dames en heren, heb jij zo'n mooie witte muur en denk je... Ach, wat is het toch saai. Dan kun je op bieden. Bieden. Een graffiti muur. Een kunst... Ja, ja dat. Dan heb je geen saai witte muur meer. Maar een prachtig kunstwerk. Ga naar 3fm.nl slash veiling. Nee. Ik laat het ook allemaal maar weer toe. Ja, uh, ja terwijl. Uh, wat is dit eigenlijk? Is dit, is dit toch geen gravity eigenlijk? Nee, dit is geen gravity, maar we kunnen niet met gravity op elkaar spuiten. Nee, okay. Dames en heren, ga naar 3fm.nl/slash veiling. Was het binnen de tijd? Ja, uh, binnen de tijd. Ja. Oh, top, top, top. Uh, oh. Kapot altijd van het veiling tv. Maar heel goed dat het in ieder geval uh, Leeuwarden wel uh, behoorlijk uh, meedeed. Gaat hij nog een beetje lekker daar eigenlijk, jongens? Ik snap dat het zondagochtend is, maar... Applaus voor jezelf. Lekker zeg. 1 voor half 10. Oké, okay, er komt de update eraan. Eerst voor Jonne van Vegel voor 30 euro. Acta en de Mennek. Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze dus tilt me op en mijn me keihard onderuit. Het is al een schip.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 Van mijn moeder, dus van mij CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Maar een reden van mijn moeder Van mijn moeder, dus van mij Dus van mij Dus van mij Dus van mij Dus van mij, dus mij. Dus mij. daar en dan ben ik de kapitein Deel 2 uh, het is na half tien geweest. Uh, klein beetje over tijd al, want er zijn allemaal regels. Half tien moest je er weg zijn, maar ja. Okay. Uh, het was ja. nogal gezellig. Ja, toch? Ah, <laughs> oh, Geraldine, bedankt, zeg ik ook uh, namens Paul en Koen. Uh, de term nachtkracht heb jij weer ontzettend eer aangedaan. Ah, oh, wat heerlijk. Ik vond het ook echt heel erg leuk. Ik Mooi. was ook vereerd dat ik hier mocht zijn. Uh, ja, nou, heel top. Uh, je hebt nog een uh, veilingstuk. Ja, ja, ik heb uh, uh, de bikini die ik aan had de hele tijd. Hij is, oh, ja. Hij is wel gewassen, dames en heren. En het bekende broekje die is afgezakt tijdens ja. de finale ja. de hele tijd. Ja. <laughs> zeg maar de losers bikini. Ja, nee, dat valt mij. Maar misschien levert het wat op. Ik denk het wel. Die kleuren we er ook bij. 3fm.nl slash veiling. Uh, ja, ik wil toch nog, en ik weet dat we echt naar de update gaan... maar ik wil toch nog voordat je het huis verlaat één ding doen. Ja, wat is dat? Ja, uh, er was uh, die, die uh, crazy 22. Ja, waar wil je mee uit? Waar wil je Ik wil eindigen met ook de laatste van die 22. Uh, er is uh, goed opgeboden, uh, Bijvoorbeeld door Mark Ottenheim en Esther. Uh, in totaal 60 euro. En, uh, we, gingen, we waren over de half tien, hè? Nee, nee. Doe een handstand. Oh, en drink op de kop een glas water. Maar uh, je moet me wel helpen, want ik kan geen handstand. Nee, Oké, okay, ik zal je overeind. Uh, en zetten. Gaat, dan moet iemand mij toch een glas water voeren? Ja, dat gaat gebeuren, maak je geen zorgen. Um, eens even kijken. Uh, Hoe gaan we dit doen? Ja, dat vraag ik me ook even Ik heb dit heel slecht bedacht. Uh, ja, <laughs> want waar, waar, waar kan je tegen. Jou? Ik kan tegen een raam aan een handstand doen. Ja, toch? Ja, dat is, dan, dat is ja. ook leuk voor mensen buiten. Ja, precies. Gaat het ook... raam dan niet in? Nee, nee, nee, nee, komt goed. nee dat is plexiek glas. Dat komt goed. Oké, okay, um, ik zal je eventjes. Ik ga hem voeren dan. Ja, dit had ik ook beter voor kunnen bereiden, maar ineens denk ik ja, dat moet toch wel nog even gebeuren. Oké, okay, dan pak ik weer eventjes de microfoon zonder snoer. En dan. Uh... Ja, ik doe het pas op het moment dat jij daar bent, hoor. Ja, oké, okay, dat is goed. Uh, moet ik je helpen met. Uh... Ja, ik Oké. Okay. Holy shit, maar je bent heel goed in de handstand. Nee, wacht, ik mag geen naakt weer, dan gaat alles weer. Oh, ik vond het geen enkel probleem, maar nee, oké, okay, prima. Ik verwijs jullie door naar Expeditie Robinson? Jongens, dat ja. loopt de hele tijd naakt. Ja, prima. En dan moet ik je nu gaan water drinken. Ik weet niet hoe. Ja. Ik kom even terug. Drie maanden scheepsrecht. Oké, ik hier. Maar je moet eigenlijk je hoofd, je moet iets meer afstand nemen. Je gaat, je gaat verticaal. Wat moet ik doen? Nou ja, nou goed, doe maar gewoon wat je wil. Ja, jongen. En mogen je dan water gaan drinken. Ik weet het niet. Oké. Okay. En water drinken. Dat weet toch niet? Jawel. Ik stik, jongen. Hoeveel was dit ook alweer? Uh, 60 <hijf> euro, het is genoeg hoor. Uh, <hijf> in mijn neus. <hijf> Jonge, jongen, jongen, jongen, jongen. Leewarden, mag ik eventjes? Ja precies, ik zal even laten horen. Een applaus voor Geraldine Kemper. Voor alles. Hey. Yes. Zo. Dankjewel, Geraldine. Echt helemaal tof. <lacht> Dankjewel. Succes nog. Uh, vrolijk kerstfeest alvast. En als je nog eventjes uh, nou ja, onderweg uh, kan je dan luisteren wat er uh, allemaal ook alweer gebeurd is uh, vannacht. Want ja, uh, gelukkig is ze daar. Niet Lieke. Jawel, uh, Lieke is daar. Goedemorgen, ja. Lieke. Goedemorgen. Het was voor jou een kort nachtje, maar er is veel gebeurd. Oké. Okay. 3FM. Serious Request. Update. In deze update hoor je wat er dus vannacht gebeurde terwijl jij sliep. Geraldine Kemper is de hele nacht wakker gebleven als nachtkracht in het glazen huis. In het kader van Crazy 22 voert ze opdrachten uit voor geld. En dat begon meteen liefdevol met een serenade van Geraldine voor Koen. Doe het vooral heel langzaam, okay. dan lijkt het wel. <coughs> Mag ik? Koen, sinds het moment dat jij achter de mic staat... is het hier een paar graden warmer. Die prachtige ogen, dat lange lijf...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 Ja, ik dacht altijd dat de serenade gezongen moest worden. Maar dit is misschien nog wel mooier. Voor het muzikale gedeelte kwamen er een paar andere vrienden van Koen langs. Helemaal uit Utrecht hier naartoe gekomen. Dat is een rotent hoor. De, <laughs> de voorhoede met Akke de Cowboy. Yes! En natuurlijk uh, Jason Wardenaar, die er helaas niet bij kan zijn. Met alleen een gun en wat geld bij me Ik zie de moedies om me heen versteld kijken Van, van wat wa moet hij nou en wat doet hij hier Vreemdelingen hebben echt niks te zoeken hier Maar ik ben of de cowboy Wat verdomme het is de cowboy Ja die jongen is Akker de cowboy Pas maar op de opdrachten van Geraldine gingen de hele nacht door. Voor geld stopte ze zelfs iets in haar mond dat echt heel smerig is. En als je hem in je mond hebt, ja? dan moet je je naam roepen. Hè? Ja, is goed. En uh, het levert 60 euro op. Oh, heerlijk. 60 euro opgebouwd. 60 euro. Dus, klaar voor? Ik, ik maak hem al een beetje klein. Komt-ie. Even de haren ervan af. Oh, hij is heel vies, ja. Oh, <tie> Ja. Ja. Ja. GELACH Nou, fijne kotsen. Wat ze in haar mond stopte was de plopkap van de microfoon. Dus dat oh. rode bolletje waar iedereen in praat en spuugt en hoest en zo. Ze heeft het nu geweldig gedaan, maar ja, de held van de nacht, dat is toch wel Joey. Hallo Joey. Hallo. Hé hey jongen. Hoi. Hoe oud ben je? Acht. Je bent acht? Ja. Wat heb je opgehaald?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 Bedankt. 3FM. Serious Request. Update. Dat was hem. Over twee uur dan krijg je weer een nieuwe update van me. En check 3FM.nl om zelf in actie te komen. Dank je, Alieke. Een heerlijke stem vindt Kirsten van der Meer. En dat klopt. Otis is geweldig. Otis is onze redding. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Shoot it, three baby. Old present for my baby and for me. Ha, ha, ha. Merry Christmas, baby. Christmas, baby. Nina? Ja? Jij ook. Een kerstfeest. Goedemorgen. En thank you, thank you, thank you voor dit fijne liedje. Want jij bent me aangevraagd ook, hè? Ja, dat klopt. En ja. hoeveel mag ik bijschrijven? 10 euro. Hoppa! Dankjewel. En geniet van je zondag. Dit is Serious Request met Rihanna, Hanna, Hanna. Shut up and drive and drive. Michel Jansen. Hey Michel, how's life? Are you okay? Ik hoop het wel. Shut up and drive voor 25 euro. Kwart voor tien is het en ik ga weer even kijken wat er buiten gebeurt. Hallo! Hallo! En wie ben jij? Wij zijn van EcoPlaza Leeuwarden. EcoPlaza is de biologische supermarkt van ja, Nederland. Ja man, en, ik ken uh, het joh, daar komen we meteen teentjes vandaan. Oké, okay, ja. Ja, nee, uh, 65 vestigingen al en wij zijn van Leeuwarden en uh, wij willen graag een cheque aanbieden. Ja, yeah. nou je, je hebt nu zo vaak EcoPlaza gezegd dat ik een uh, flinke cheque verwacht. Nou, zal ik het uh, laten zien? <grijp> ja. Oh, 2200. euro! Lekker! Top! Ja. Dankjewel! Absoluut. Daar kan ik. Het... Ja sorry, ik had door willen praten, maar uh... ja. Er komt uh, nu alweer binnen. Ik dacht toch van. Hey, het is TVN! Is Hallo. Dat? Eens lang geleden. Au. Ik dacht dat je in LA zat en zo. Uh, daar zat ik. Uh, dus Dinsdag ben ik terugkomen. Oh, wat fijn. Wat fijn. Ja, uh, en gaat -ie. Dit, ja, nou ja, als je aan het uitzenden bent, gaat hij lekker. Yeah. En het is echt uh, een toffe nacht geweest. En... Okay. Ja, nee, het uh, gaat wel aardig. Oké, okay, uh, ja. gelukkig. Ja. Nou, ik ben trots op jullie. Ja, ja, top. Je kon muziek maken, neem ik aan. Yes, zeker weten. Ja, ik zit te kijken op de klok. Uh, we hebben niet zo heel veel tijd meer. Okay. Zal, Zal ik maar lijk... gewoon beginnen? Dan? Ja, als dat euh, doet, is de gitaar en klaar. Dat is het mooie van de Singer-Songwriter. Dat, euh, dat, dat gaat altijd best uh, verspoedig. Ehm, um, eens even kijken. Ik ga dan gelijk even in het systeem kijken of uh, jouw plaat. Welke welke uh, ga je doen eigenlijk? Uh... Uh, one Year of Love, dacht ik. Eh... Trip Down Memory Lane. Trip Down Memory Lane. Het is een, een queen cover die jij ooit bij mij speelde. Uh, omdat wij een uh, soort request week hadden met allemaal lekkere oude muziek en zo. Ja. En uh, toen vroeg ik aan jou om die te doen. En, en wat ik me voornamelijk kan herinneren ook, dat vind ik nog steeds cool om te vermelden, was dat uh, Brian May toen contact ja, met je. Ja, die had mij gemaild inderdaad. Dat, dat vond echt ik super echt super gaaf. Super gaaf was ja. dat ja. Heel leuk. Nou ja, ik, ik weet zeker dat hij vaak uh, is aangevraagd, dus uh, ik ga dat even opzoeken. Um, maar als jij de klauw, ja, ja, je zit er nu ook klaar voor. Heerlijk. Ik volgens hou voor uit. Dus en trouwens hebben we gisteren een record verbroken, hoorde ik. Uh, we hebben in uh, de Romein ze zeg maar het langste concert. Ja, dat ja, ja, weet ik, ja, ja, ja. Hebben jullie al lang? Nee, nee ja, maar ik oh, weet niet wat het uh, gewonnen is. Uh, en ik was daar gisteren en het was super leuk. Ja. Volgens mij is het uh, record Ik weet niet hoeveel ze hebben opgehaald. Oh, dat dacht ik. dacht, ja, dat wist Maar daar komen ze dan ongetwijfeld nee, vandaan nog op te stellen. Ja, nog met een checklist. Echt, die zijn al weken bezig. Ja, ongelooflijk. Die waren 6 december al begonnen. Ja, ik heb er wel een paar keer naar geschakeld ook. s ochtends. fantastisch. En jij was er dus ook, ja. Ja, was leuk om te doen. Alweer een mooi momentje. TVN, One Year of Love, live. Oh, je hoort mijn gitaar natuurlijk niet, omdat ik nee. hem niet ingesplucht nee, heb. Nee, ik wilde wel zeggen of je ah, stopt ja. de stekker erin. Waar is mijn stekker? Het lach? ging ook wel heel snel, uh, dit. Even kijken: oh. uh, snoertje, stekker. Kijk, kijk, kijk. Ja. En well, connecten. Ja. Yay, awesome. <laughs> Just one year of love is better than a lifetime. Lekker, lekker, lekker. Laat je oren Leeuwarden, voor Steven. Oh. Dankjewel. Zo, wat ben je wel goed bij stem altijd. Uh, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik hou van nieuwe muziek, dat weet je. Dus uh, wat kunnen wij verwachten in 2014? Zeker nieuwe muziek. Ik uh, heb uh, uh, wat verschillende ideeën in mijn hoofd. Ik moet nog een beetje alles uitwerken. Oh, okay, okay. Maar zeker een nieuwe CD. En, en, yes. en de kerstdagen ben je dus wel gewoon lekker ja. in Limburg. Ja, kerstdagen, Precies, nieuwjaar. Alles. Zoals het hoort, heel goed. Yeah. Nou, fijn dat je even langskwam, uh, Nou, CVN. Heel veel succes nog. Ja, we zullen het nodig hebben. <lacht> oh, ja, ik, uh, ik, uh, ik ben er klaar mee. Dat wil zeggen, de shift zit erop. Uh, Zo dadelijk is uh, Paul dus hier. Uh, die is wakker. Sterker nog, ik moest het net even uit elkaar trekken. Want uh, Christel, uh, die was er nog. Nee hoor, dus die, die was snel even. Wat een ochtend was het dan inderdaad als ik dat bedenk, met Niels Scheuzenbroek, met lange frans. Uh, hoop uh, gebeurt, nou ja, wordt straks dus wel weer in de, de nieuwe update. En ik ga nu nog eventjes tot besluit naar een andere paal. Dat is Paul Dion. Een goede kick-up voor iedereen. Ja, ik zeg tot besluit en dat slaat natuurlijk nergens op, want we blijven nog wel even. Tenminste, ja, kan ook. Ga natuurlijk. Should I stay or should I go? Dit is The Clash.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 Come on and let me know These indecisions bugger me. molesta If you don't want me set me free me Exactly who I'm supposed to be Don't you know which clothes even fit me Come on and let me know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 Ik denk dat ik maar blijf uh, gewoon toch. Ja, je moet. Denk uh, ik. Ben je geel of wil je een koekje? <lacht> nou, een koekje is in dit geval toch ook wel een beetje lekker. Dat <lacht> begrijp ik. Ja. Paul, of het nou de liefde van Christel is of de douche, maar je ziet er ineens zeker echt, echt, echt, echt akelig fris uit. Ik heb niet gedoucht. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou, uh, hij is in voor mensen. Ja. En uh, straks is hier Judas uh, Theus Go. Blijf hier via 3FM, 3FM.nl, 101 TV, Joepyszy kanaal 15 en Zico kanaal 999. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en TV. 3FM. Visite, visite. Een huis vol visite. Om joh, had spontane krabbels meegebracht.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 Geuren voor echt de allerlaagste prijs? Bekruid wat! Zoals Kelvin Klein Eternity Moment 100 milliliter nu voor...